We are embarked on a long journey. We have so vieles geschafft. We schaffen wir. Money! Money! Money! Britain is leaving the European Union. Just who the hell do you think you people are? Dames en heren, welkom bij wederom een nieuwe aflevering van Debatten via de podcast in samenwerking met de Blauwe Deger. Ik zit hier weer met, met Tom Tom. Uh, wederom welkom. Dank je. Ontzettend leuk dat we, dat we weer bij elkaar zitten. Uh, hoeveel heb je in ieder geval, uh, ook qua reacties, hoe heb je de vorige keer ontvangen, heb je veel positieve reacties gehad? Of? Ja, wel wat, ja, absoluut. Het, uh, uh, ja, uh, leuke reacties. Dat, uh, ja. ook uh, want ook op de, op de Nederlandse leeuw inderdaad dan, dan hoorde ik ook uh, kreeg ik ook inderdaad ook een heleboel uh, ook van onze, onze kijkers en, uh, en ook luisteraars. ja, uh, ja dat, dat evenement zat er tussenin ja het zat uh, er. Ja goed, jij hebt precies, net als ik, dus veel leuke reacties gehad op de op de vorige uitzending, onze eerste, ons eerste interview. Dat uh, gesprek. Ja, en eigenlijk ook direct is dus ook eigenlijk ook weer dit gesprek ook weer op voortgekomen. Van, omdat we juist dus inderdaad ook zoveel reacties ook kregen. Van, Um, om ook gewoon te kijken van hoe kunnen we nu, he, want we hebben in de vorige uitzending, uh, voor de mensen die het ook niet hebben gekeken, hebben cultuur, uh, he, hebben, hebben eigenlijk de vraag wat is cultuur, hebben we met elkaar besproken. Uh, absoluut voor de mensen die het niet hebben gekeken, absoluut ook het kijken ook waard. Um, en we gaan, vandaag gaan we het hebben ook over orde en chaos met elkaar. Um, allereerst ook de vraag van is de vraag orde en chaos, dus op dit moment een vraag die teveel in het debat voorkomt of eigenlijk, eigenlijk ook ondergewaardeerd is? Nou, het is een hele interessante vraag um, en uh, ja, wij kwamen daarop uh, in het voorgesprek uh, omdat uh, sinds dat Jordan Peterson in Nederland is geweest bij de Nederlandse Leeuw, uh, uh, ja, de vraag orde en chaos wel vaker terugkeert um, en uh, ja, ik vind het razend interessant, kijk uh, de vraag wat orde precies is, uh, daar heeft iedereen wel een gevoel bij, maar uh, wat, wat chaos is, dat is al veel lastiger. En uh, ja, bij Jordan Peterson kwam met name de volgorde, uh, die, die was heel belangrijk van wat, wat komt er eerst, was er eerst chaos of was er eerst orde, uh, hoe gaat ons brein om met chaos, met orde, dat, is, dat zijn ontzettend leuke, leuke kwesties. Ja, dat, want is het ook zo dat we um, hebben eigenlijk ook wel een goed begrip van het woord chaos en verwarren we chaos ook niet met uh, andere begrippen, dus zoals bijvoorbeeld onvoorspelbaarheid bijvoorbeeld? Ja, ja, ja de, dus de, de, de vraag wat chaos precies is, uh, dat, dat is heel interessant, want uh, niemand heeft daar direct een beeld bij. Hè. De, de hooguit zou je kunnen zeggen, chaos is, uh, is een uh, gefragmenteerde orde. Of datgene wat eerst uh, ordelijk in elkaar zat, mm. versplinterd is of kapot is, mm. uh, dat ervaar je als chaos. Ja. Uh, mm. Uh, ja, wat, maar, maar chaos zelf hè, wat, wat kan uh, Chaos nou zelf zijn ja, dat, dat is eigenlijk uh, dat, is, dat is eigenlijk veel lastiger Ja want, want op dit moment zie je ook Wat wordt er ook bij chaos Wat wordt er ook bij Wat zijn die termen die dan ook om, hè, Bij mijn ieder geval ook opkomen Het is inderdaad ook een, bijvoorbeeld ook een term ook Zoals bijvoorbeeld uh, hè, dat, dat inderdaad iets kapot gaat de Destructie dat, dat zie je ja. ook natuurlijk Dat dat heel erg ook met, met chaos ook ja. Uh, ook wordt, ja, misschien wordt het dan ook verward, vind jij ook? Dus, dus, dat, dus dat die dat dingen ja. te veel ook in elkaar overgaan, van uh, chaos en ook destructie? Ja, nou, ja wel. En uh, dat, dat komt een beetje ook omdat uh, Jordan Pietersen, uh, zoals heel veel anderen ook... Uh -huh. uh, een Jungiaanse uh, visie op de, op, op de persoonlijkheid en op de ziel heeft. Dat wil zeggen dat uh, in de school van Jung is het uh, een centrale kracht in je persoonlijkheid die uh, allerlei andere krachten in je, van je ziel of van je lichaam integreert en weet te integreren, dus een soort van, uh, dat is toch een nadruk op een, op een bepaalde persoonlijkheidskracht of wilskracht en dat heeft uh, heel veel voordelen, maar het, het nadeel is dus dat je eigenlijk, uh, dat uh, de persoonlijkheid wordt gezien als een soort eilandje, een ordenend eilandje in een zee van chaos. In een, in, een, in een zee van, van onbestemdheid, van uh, dingen die in elkaar vervloeien. En uh, ja, dat is eigenlijk het grote verschil tussen, uh, uh, tussen de Jungiaanse school met de Freudiaanse school. En uh, de Freudiaanse school die was, uh, die ging niet uit van een horizontaal vlak. Dus van een eilandje in een zee van en een, een zwarte ongekende zee met een diepte die niemand kent of kan doorgronden, maar dat had veel meer een gelaagde ja. uh, zielsopvatting ja. um, en dat wil zeggen dat, dat er elementen uit de diepere laag van de ziel, dus de, de levenslust of de doodsdrift, de thanatos en, de, en het libido, ja. uh, die konden ombeurten naar het oppervlak, dus naar het bewustzijn uh, komen. En dat was de kracht van het bewustzijn uh, om welke van die krachten er na, naar boven dus ja. gesublimeerd werden en welke kracht er onderdrukt wordt. Nou, dat is een soort ver een verticaal begrip. Maar dat wil dus niet zeggen dat daar onder het bewustzijn alleen maar chaos is. Dat is dus, onder het bewustzijn kom je op een ander niveau. En op dat andere niveau, uh, uh, dat andere niveau, dat kent weer een eigen ordening. Hè, maar dus, maar de, uh, wat dus op het ene niveau uh, een... een uh, ja, chaotisch kan overkomen. Dus het bewustzijn, hè, als, als dat chaotisch overkomt, dan kan dat niet uh, verschillende krachten sublimeren en, en, uh, en onderdrukken. Kan je ons een voorbeeld ook geven? Want ik denk dat het voor een heleboel mensen, uh, want het is ook behoorlijk abstracte materie, wat ja. dat betreft misschien ja. is het ook, uh, ook even ook handig om dat misschien een voorbeeld ook te illustreren. Ja, nou, je kunt niet twee tegengestelde dingen willen tegelijkertijd. Ja. Ja, dat is heel simpel. En de levenslust en de doodstrift zijn daarvan echt het ultieme voorbeeld. Een mens kan niet tegelijkertijd een, uh, uh, ja, een, een doodstrift sublimeren uh, en, een, en de levenslust onderdrukken. Maar op het alledaagse niveau uh, kun je niet tegelijkertijd uh, uh, ergens heen gaan en thuis blijven. Je kunt niet tegelijkertijd... Uh, en, ja, ja goed, het is, het is eigenlijk heel, heel eenvoudig. Je kunt van alles niet tegelijkertijd willen wat met elkaar in tegenspraak is. En, uh, dus dat betekent dat je uh, keuzes moet maken wat je op het ene moment wel doet en wat je uh, tegelijkertijd onderdrukt aan, aan verlangens, aan dingen die opkomen. Uh, en, en dat is dus de ordening in het bewustzijn zelf, dat zijn bewustzijnstructuren, maar dat heeft ook te maken met een bepaalde wilskracht en wat, wat bij Jung ook uh, speelt. Uh, de kracht om bepaalde... Uh, maar dat, ja, dat die twee, uh, de Freudiaanse en de Jungiaanse visie op de ziel zijn eigenlijk een beetje... Uh, in tegenspraak op het moment dat je, dat je, dat je van een, een, dat, dat jong eigenlijk, om het, zomaar, om het met een klassieke term te zeggen, een manigeïstisch wereldbeeld of mensbeeld gaat ontwikkelen, namelijk dat er altijd eerst chaos is en daarna pas orde. Uh, en uh, het, het sterke van de, van de Freudiaanse, maar ook van de Aristotelische en de Platoonse ziel is eigenlijk dat uh, de orde eigenlijk altijd voor alles gaat en, uh, en dat dus uh, er eerst sprake is van orde en pas als die orde desintegreert of niet meer met voldoende kracht bijeengehouden wordt en dus de ordening, ordening valt uiteen dan ontstaat de chaos maar dan nog is de, bestaat de chaos uit een, uit een, uh, uit een voormalig geordend deel en uh, chaos bestaat ook weer uit uh, delen die, die uh, met elkaar botsen, maar die intern wel weer een bepaalde ordening hebben. Dus wat je in de ziel dan uh, tegenkomt is um, uh, dat uh, zowel levenslust als doodsdrift, op op, uh, mits juist gebruikt, een heel functioneel en ordenende kracht kunnen zijn, allebei. Maar mits die op het juiste moment gesublimeerd wordt en mits de andere op het juiste, op hetzelfde moment onderdrukt wordt. Ja, want even ook voor de, voor de mensen die dat ook niet weten, je hebt uh, natuurlijk onlangs ook de, uh, de proloog ook van je triologie ook uitgebracht. Ja. Uh, in platte wereld. En daarin ja. orde je ook uh, aan de hand van, je noemde het net ook al even ook ja. de ziel, maar daarmee ja. maak je zelf inderdaad ook al een, or een orde met dus ook uh, de ziel. Het huwelijk, het volk en God. Ja, ja dat, uh, in de proloog heb ik uh, een aantal lagen in de werkelijkheid aangebracht waarvan ik denk, een aantal hele klassieke lagen uh, die je vanaf de, uh, de Griekse filosofen tegenkomt, mm -hmm. maar ook in de godsdiensten, uh, waarvan ik denk dat je in de moderne tijd worden aangevallen. Dus elk van die vier lagen, dat zijn eigenlijk metafysische lagen, uh, en, en daarmee probeer ik dus eigenlijk de aanval in de moderniteit op de metafysica te illustreren. Ja, en, um, en dat uh, is inderdaad op de laag in, in de ziel zelf, vindt een desintegratie plaats. Dus de, de klassieke de, indeling van de ziel uh, wordt aangevallen. Ja. Nou, op het, in, op het gez, niveau van het gezin hè, wordt de, uh, het klassieke huwelijk wordt aangevallen. Ja. En zo heb je nog twee lagen. Maar in het, in het volgende deel, dus het tweede deel, uh, ga ik heel erg uit van, een, uh, van, uh, van, van het begrip hiërarchie en autoriteit. En dus dan is, dan is, de, dan is de vraag voor mij heel, uh, heel direct, uh, als autoriteit, het, het, echt het principe van autoriteit niet in de menselijke ziel of in ons bewustzijnstructuur is aan te wijzen... Uh, dan bestaat autoriteit ook niet. Hè? En dan herken ik uh, met de hele jaren 60 golf, oké, okay, uh, de menselijke ziel is niet aangelegd of toegelegd op autoriteit. En we hebben gewoon geen autoritaire persoonlijkheidsstructuur. Dus autoriteit is echt een verzinsel van het patriarchaat en van de godsdiensten om ons eronder te houden. De andere kant is van die kwestie, als je autoriteit wel kan aanwijzen in ons, uh, in ons, uh, uh, in ons bewustzijn... In, in onze persoonlijkheidsstructuur. Mm -hmm. dan moet je gewoon de andere conclusie trekken. Hè? Dat. Uh, dat uh, de, de, de klassieke verdediging van. Uh, van het begrip autoriteit. En, en hiërarchie. dat die heel erg nauw verbonden zijn met onze menselijke natuur. Mm -hmm. En dat. Uh, de godsdiensten, de metafysica. en. en ja, het patriarchaat, maar zeker ook het matriarchaat. dat dat. ...termen zijn die heel erg nauw aansluiten op, ons, op onze menselijke natuur en hoe, mm -hmm. hoe ons bewustzijn werkt. Dus dat is, dat is het, uh, uh, ja, in het kort de, de vraag waar, waarin dat, uh, uh, waar dat tweede deel over gaat. En uh, de vraag orde of chaos. Uh, en de, de, de, de Latijnse kwestie uh, die, die, uh, waar dat aan opgehangen wordt is de term... Uh, uh, ordo op chaos, dus uh, orde uit chaos scheppen. Ja, ja. He, dus dat is echt de Jungiaanse visie dat er uh, eerst chaos was. In het begin was alles woest en ledig. Uh, en daarna kwam er pas orde. Uh, maar ja, en dan is de vraag van, ja, wat was er woest en ledig? He, om het met de Bijbelse uh, terminologie uit te trekken. Wat was er überhaupt? He, waar, uh, had, bestond chaos uit materie en zo ja hoe was die materie geordend? Mm -hmm. Dus er, er komt steeds weer die ordevraag, die wanneer je steeds weer gaat vragen van waar bestaat chaos uit of wat is chaos mm -hmm. komt steeds weer de vraag naar, naar de orde, komt er eigenlijk weer direct achteraan en voor mij is het geen kip of ei kwestie. Ik denk dat, dat je heel duidelijk kan zien dat uh, uh, wanneer er uh, je kunt, je kunt, een, een mens kan zich eigenlijk niet voorstellen dat er niets is. Dat is eigenlijk een onvoorstelbaar iets. Mm -hmm. uh, dus, uh, de vraag naar het niets, dat is eigenlijk een vraag die uh, voorbij alle voorstellingsvermogen gaat, die uh, uh, voorbij ons, onze taal, voorbij onze denkstructuren gaat. Dus uh, onze menselijke geest is heel erg toegelegd op, uh, op, op uh, dat er iets is. Hè? Dat, dat, dat, er, uh, dat, dat je altijd begint met iets. Nou, en dat iets heeft altijd een, een, een interne ordening. Dus, voor, dus in de metafysica, maar in de klassieke mens- en wereldvisie... ga je altijd uit van uh, dat, dat er, uh, wat er ook is en hoe je daar ook over denkt... dat je altijd eerst uitgaat van ordening. En dat die ordening... Uh, uh, uiteen kan vallen hè, en, ja. en uh, tegengestelde en, uh, krachten kan, uh, kan vertonen. Ja. Zodat, zodat je, maar dan, ja, dan heb je het weer over uh, verschillende dingen die dus uiteengevallen zijn, die je eigenlijk ja, misschien zou je het met de uh, Plotinus uh, kunnen zeggen dat het in feite emaneert. Dus van het, van het ene emaneert het in verschillende niveaus en dan uh, heb je alsnog uh, een. een, een ja, wat een chaotisch aandoend, uh, aandoende werkelijkheid van verschillende dingen die, met, die tegen elkaar botsen of in ieder geval tegenkracht geven. En ja, dat kun je ervaren als chaos, maar dan nog zijn het verschillende dingen die allebei allemaal weer zelf een interne ordening hebben. Ja, dat, en die elkaar weer streven. Ja, wat, uh, wat, wat mij dan wat mij ook opvalt is dan inderdaad ook dat er, maar ook, dat er uh, ook iets natuurlijks dan ook is. Ja, dus een, ja. soort van natuurlijke ordening, maar ja. hebt, aan de andere kant heb je ook weer het um, de naturalistische dwaling als drogargument, wat je natuurlijk ook ontzettend veel tegenwoordig ook ziet van, van dat, dat er een soort van natuurstand zou zijn terwijl je kan argumenteren dat, dat, die, dat de natuurstand er niet is. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Ja, en en wat, uh, wat versta je dan onder de natuurstand? Uh, nou, dus, dus, nou, uh, uh, een goed voorbeeld is bijvoorbeeld, uh, daar ga ik wel wat meer op de, de postmoderne kant, uh, kant op. Uh, daar ontkom ik dan niet aan, maar dat is wel, dat is wel wat, er, wat er dan wordt geargumenteerd van. Uh, dat je in de eerste plaats denkt dat je iets ziet terwijl je het niet ziet. Ja, dus dat is, dat is bijvoorbeeld zo'n zo'n zo soort dwaling. Die je, die je bijvoorbeeld... Dat je jezelf voor de gek houdt of er, voor, voor de gek, gek gehouden wordt ja. door de door ja. je zintuigen. Ja. Of dat je, ja. bijvoorbeeld, een, door bijvoorbeeld een illusie of wat dan ook, ja. dat je dingen iets niet goed hebt. Ja. Nou, nee, dat, dat kan, je, ook, maar je, je je, er zijn natuurlijk ook. Eh, dat, ja. he, dat, dat, je kunt je natuurlijk uh, foppen of laten foppen door zintuigen. En ja. dat zelf weer corrigeren als je gewoon een, uh, een gezond mens bent. Ja. Dan uh, dan ga je op onderzoek uit en dan corrigeer je dat zelf. Maar wat, wat natuurlijk een groot probleem is, is dat um, in deze tijd uh, eigenlijk ja, sinds de opkomst van de psychoanalyse mm -hmm. uh, ja, eind 19e eeuw uh, toen heeft men voor het eerst grootschalig uh, waanbeelden uh, vastgesteld uh, echt individuele persoonlijkheidswanen en uh, dat is natuurlijk wel heel interessant dat iemand echt uh, ...in de veronderstelling is, uh, of, of in, uh, uh, werkelijk uh, acteert, dus echt handelt, uh, met, terwijl hij iets anders ziet voor zijn ogen. Hè. Dus uh, in, de, in de klassieke uh, psychiatrie heb je uh, uh, nou ja, bepaalde psychopathische moorden... ...waarbij blijkt dat de moordenaar, uh, die zijn uh, vrouw of vriendin doodstak of wurgde of wat dan ook... Uh, de, de fantasie had dat hij zijn moeder neerstak. Uh, of, of, of dode. En, uh, dus dat is de, die ge, een, ge, een geweldsfantasie volgt uit een, die volgt uit een bepaalde mentale afwijking. Maar dat is natuurlijk heel interessant. En hetzelfde is een, een, een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Of, uh, uh, ja, wanneer mensen dus echt een, uh, zichzelf anders zien, en ofwel iemand anders echt anders zien... En dat is heel interessant en, en de verklaring daarvoor is, is dat die bewustzijn, bewustzijnstructuur uh, te slap wordt. Dus dat, dat je niet meer in staat bent om het ene werkelijk te sublimeren en tegelijkertijd het andere te onderdrukken. Dus dat er tegelijkertijd twee elkaar weersprekende krachten aan het oppervlak van je bewustzijn komen. Waarbij het bewustzijn dus eigenlijk uh, uh, ja, niet echt meer actief kan ingrijpen. En, en dus een persoon eigenlijk onderworpen is aan en werkelijkheid en fantasie door elkaar haalt uh, en, en is onderworpen aan, alle de, aan, aan die contrasterende krachten in de, ja, in de ziel. Ja, iets wat erbij ook, ook samenhangt en wat je ook in het boek, wat hier ook leert, Maps op minimum, bijvoorbeeld dan ook wel willen ah ja. is. Is ook het vormen ook van een visie ook op de toekomst in die zin. Omdat je namelijk, uh, omdat en dat is natuurlijk ook het, het, het moeilijke, hè, want uh, de toekomst wordt ook altijd ook, uh, ook gezien ook als iets van nou, weten, we, weten we waar de toekomst naartoe gaat, of niet. Dat is ook natuurlijk ook weer die, die uh, ook weer het verschil tussen, tussen orde, orde en chaos. Hoe uh, merk je dan ook dat er, doordat er dus ook steeds meer waanideeën dus ook zijn, dat dus ook de, uh, het aantal visies en ook positieve visies ook op de toekomst ook minder wordt? Ja, ja, we leven in een maatschappij waarin het aantal psychiatrische patiënten toeneemt ja. hè, en ook sterk toeneemt. Het vak van de psychiater is na dat van de huisarts de, de grootste medische specialisatie. Ja. En... Um, ja, dat, is, dat, dat heeft verschillende oorzaken. Hè. Dus je kunt uh, uh, duidelijk psychotische klachten, die kunnen in de media of, of, of door, de, door de publieke opinie gehonoreerd worden als, uh, ja, als uh, simpelweg een, een kwestie van vraag en aanbod. Hè. Dus de, de mens vraagt, wij draaien uh, en de, vanuit de overheid en vanuit de opinie gezien. Uh, en dan hebben we het... Uh, ja, over, over uh, uh, kwesties die in de wereld van de social justice warriors naar voren komen. Um, de vraag is of je dat allemaal, allemaal moet honoreren. Uh, je, moedigt, je moedigt een bepaalde hele complexe klacht ook, ook aan. In die zin. Um, en de andere, de, de andere route is ook dat in de psychiatrie wordt... Uh, ik zou, ik zou zeggen, de psychiatrie is best wel gekaapt door, door de, door de pharma-drugs. Ja. De, of de ja, psychodrugs, zoals dat dan heet. Ja. Dus de, uh, het gebruik van slaapmiddelen is gigantisch. Ja. Het gebruik van antidepressiva is ongelooflijk hoog. In Nederland, maar ook wel in andere westerse landen. En, uh, ja, dat, uh, dat zijn allemaal uh, drugs die bepaalde cruciale functies van, ons, van onze geest... En met name heel de, de, de krachtfunctie, om het zo maar te zeggen, onderdrukt. En dus wat, uh, wat je met heel veel uh, slaapmiddelen en antidepressiva hebt en ook bijvoorbeeld ADHD medicijnen, is het, uh, de, de, het hersengebied waar de verantwoordelijkheid en het initiatief zetelen, die worden, die worden eigenlijk verzwakt, die worden uitgeschakeld. Dus mensen die langdurig aan die medicijnen zitten, die uh, vertonen uh, een gebrek aan verantwoordelijkheidsbesef. Uh, die vertonen toenemend gebrek aan initiatief. Uh, dus die, die verliezen controle over hun eigen leven. Dus die, die komen in een, in een proces van verzwakking terecht, van verlies aan wilskracht. En dat betekent dus ook dat, de, dat deze mensen geen. Uh, ja, weinig doelmatigheid meer kennen, om het zo maar te zeggen. En uh, dat ze heel makkelijk in een. Uh, ja, in te zetten zijn voor. Uh, uh, in, of in de publieke opinie ook voor, voor, uh, voor kwesties die eigenlijk een psychisch probleem zijn, grotendeels een psychisch probleem zijn, maar gewoon als een, als een, uh, een economische vraag wordt, wordt gezien die wij gewoon te beantwoorden hebben als maatschappij, ja. waar dus heel veel belastinggeld heen gaat. En, en dus dat wordt gehonoreerd op een manier waarmee het probleem groter wordt gemaakt is in die zin ook de jaren zestig... een verkeerd begrepen periode. Omdat je namelijk wel ook hebt van dat... Uh, er wordt altijd, toch altijd wel de relatie ook gelegd... tussen uh, het gebruik van drugs... en ook creativiteiten. Yeah. Uh, uh, een heleboel mensen... die zeggen ook dat er dan ook een verband ook zit... tussen bijvoorbeeld ook... het, het, uh, het gebruik van drugs... en bijvoorbeeld ook het woordstok... het Jefferson Airplane... Yeah. Uh, yeah. Uh, met... Uh, um, is het daarom ook een verkeerd, verkeerd begrepen periode? En is er dus ook een heleboel in de jaren zestig, zoals bijvoorbeeld ook een Camille bijvoorbeeld ook nog op deur Het hele interessante is dus wat in de jaren zestig gebeurt en wat eigenlijk duurt op 19e eeuwse ontwikkelingen en ook op de periode van het fin de dus eind 19e ja. eeuw, begin 20e eeuw. Uh, daar zijn hele interessante parallellen tussen te trekken. En uh, een daarvan is uh, dat de populaire visie was. Uh, dat men uh, dat, dat, dat we geëmancipeerd moesten worden. Dus het emanci emanciperen van het patriarchaat, uh, het emanciperen van het begrip autoriteit het emanciperen van een repressief bewustzijn en uh, dat zijn allemaal dingen, dus de de, de de krachten in de persoonlijkheid, maar ook in de maatschappij en in het gezin, die orde aanbrengen en die het ene proberen te sublimeren, hè, dus je als als vader probeer je kinderen uh, een, een, een, een, een bepaalde ge, uh, bewustzijnstructuur. Uh, dat, ga, dat, ga, dat doet een vader niet automatisch, maar dat, ga, dat gebeurt gewoon. Maar als vader ga je een bepaalde bewustzijnstructuur bij je kind opwekken. Waarbij die dus het ene kan supprimeren en het andere kan onderdrukken. En uh, dat, dat is in de klassieke psychiatrie uh, is dat altijd onomwonden... Uh, grotendeels de vaderrol geweest. Wanneer die wegvalt, valt dus die, uh, het zogenaamde internalisatie van de, van de, van de gezagstructuur weg. En uh, dus het, uh, het aanschoppen tegen autoriteit en vaderschap, wat in de jaren zestig heel duidelijk aan de hand was, dat gebeurde ook al in het Vendenshekele van de negentiende eeuw, uh, maar dan op een meer elitair niveau. Ja, dan verwijs ik naar uh, Karl Schorske met zijn uh, prachtige studie over het wenen in het Vendensheck. Dat is een ongelooflijk mooi boek waarbij je uh, uh, allemaal dezelfde motieven tegenkomt als in mei, bij mij 68. Mm -hmm. um, maar daar zie je dus ook al dat, uh, dat het bewustzijn als repressief ervaren wordt. En dat er bevrijding gezocht wordt in, uh, in drugs, opium... Uh, en, uh, en, ...en dat er een, uh, onder, onder de adolescenten een soort uh, ja, motto rondzong... Van, uh, uh, ...dat je in contact moest komen met je diepere zelf... ...en dat je daarvoor het bewustzijn aan de kant moest schuiven... Om, uh, ...want dan ging je werkelijk artistieke vrijheid ervaren... ...dan ging je ervaren wie je werkelijk was... Ja. Uh, ...nou ja, dat is, uh, uit die tijd stammen dan ook enorme relatieproblemen... Ja. ...heel veel zelfmoord... Ja. Uh, men was ook niet meer in staat tot uh, ge gezinsvorming, tot uh, huwelijk. Dat ging allemaal uh, ja, dat ging op grote schaal mis, zeg maar. Mm -hmm. um, dus eigenlijk ook die tweede laag die je dan ook in Heerlijk Plattenwiel ook beschrijft. Ja, ja, absoluut. Ja, ja. En, en uh, wat Karl Schorske ook echt uh, heel mooi laat zien. Uh, en wat ik in permafrost uh, probeerde te laten zien is ook dat... Um, uh, de Eerste Wereldoorlog deels ook voortkwam uit, uit een afschuw voor deze decadentie. En, en dat we deze moderne wereld, uh, desnoods met oorlog, uh, aan de kant moesten schuiven. En, dan, en, en heel veel mensen in, de, uh, in 1914 grepen dus de Eerste Wereldoorlog ook aan als mogelijkheid om, uh, om uh, ja, die, die enorme decadentie, die, die, uh, die persoonlijke zwakheid. Uh, de krachteloosheid en, en, het, en het toejuichen daarvan, dat we allemaal maar zwak moeten zijn en, en, en krachteloos en dat we uh, pas echte mensen zouden zijn wanneer we allemaal zwak zouden zijn en, en ons niet zouden leiden door, uh, door uh, ja, een, uh, een, uh, een pose van een stevig zelf, weet je, wat uh, um, en, en niet meer door het patriarchaat. gaat. Uh, die, dat, dat was de nieuwe wereld die na 1914 zou aanbreken en waarvoor men de, de oorlog uh, uh, inging. Maar ja, goed, die oorlog die draaide natuurlijk anders uit. Het was een, een enorme, verschrikkelijke uh, ja, gebeurtenis. Ik denk nog een, steeds de, de grootste tragedie van de 20ste eeuw. wat betreft het Westen en wat betreft de, de Westerse beschaving. Ja. Uh, ook, want, want dat is ook inderdaad ook een van de dingen, ook groter dus ook dan de, want meestal is natuurlijk ook dat de Tweede Wereldoorlog ook ja. in dus ook veel meer, ook en ook groter en ook hoger, wordt die ook dan de Eerste Wereldoorlog, maar je denkt er dus anders over. Ja, kijk, is, dat is natuurlijk van hoe je de, de, de meetcriteria aanlegt, zoals bij alle statistieken, als je de criteria verlegt, krijg je andere uitkomsten. Uh -huh. En uh, uh, uh, voor, mij zou, voor mij zou het een, heel, leg, een, heel, interessant, een uh, heel interessant denk-experiment zijn. Wanneer je dus de, de inzet in de Eerste Wereldoorlog verandert. Mm -hmm. uh, ja, en er zijn een aantal boeken die wij daarover hebben uitgegeven. Zoals Permafrost, maar ook uh, Oorlog is Misleiding en Bedrog mm -hmm. van mm -hmm. Ja, Echt een schitterend boek die hele andere onderstromen in aanloop naar de Eerste Wereldoorlog laat zien. Waarvan je uh, en, uh, ja, eigenlijk... ...zeggen we... Uh, ...de Eerste Wereldoorlog was zo cruciaal... ...wanneer die er niet geweest zou zijn... ...dan zou de Tweede er ook niet zijn geweest. En er zijn natuurlijk ongelooflijk veel historici die dat ook beamen. Uh, alleen al omdat de afloop van de Eerste Wereldoorlog... ...desastreus was voor Duitsland, dus je kunt het op heel veel niveaus uh, zien. Maar die inzet van de Eerste Wereldoorlog voor Engeland... Uh, ...en eigenlijk ook voor Amerika... Uh, ja, die was, die was echt erop gericht om uh, um, het Duitse Rijk, het Hongaars-Oostenrijkse Rijk, het Russische Rijk en het Ottomaanse Rijk allemaal in één klap uh, aan de kant te zetten. Maar die, mij, met die, die link met mei 68 is heel interessant, om, omdat dat weer de verbinding legt met waar we het interview mee begonnen. Um, uh, in mei 68 zie je dus dat een aantal dingen echt heel sterk doorbreken, dus wat in 19... Wat rond 1900 speelde, die strijd tegen, tegen vaderschap, tegen bewustzijnsautoriteit, om het zo maar te zeggen, dus tegen een, een, een geordende persoonlijkheidsstructuur, die, die vindt na mei 68 weer plaats. Dus je ziet dan weer de opkomst van een generatie jongeren die zwak willen blijven mm -hmm. en die, zich, die geen verweer willen stellen tegen bedreigingen mm -hmm. die eigenlijk... Uh, Ten diepste ook de bedreigingen in zichzelf zien. Dus ja, een soort van angst voor zichzelf ook, uh, ook uiten. En uh, het, het leuke wat, wat Peterson ook uh, een keer opmerkt in zijn nieuwste boek 12 Rules for Life is uh, volgens mij gelijk in het eerste hoofdstuk. Uh, hij, hij is natuurlijk psychotherapeut hè, dus hij krijgt patiënten in zijn, uh, in zijn uh, kamer. En wat hij dan, uh, wat hij bijvoorbeeld uh, opmerkt over die geweldsloosheid ideeën. Uh, die mensen die daar helemaal mee gepreoccupeerd zijn, dus de, die dus uh, uh, activistisch, uh, zich activistisch inzetten voor de, voor de wereldvrede en de geweldsloosheid, zeg maar, hè, tegen geweld zijn en zo. ja. Ja, maar ja, niet alleen passivisme, maar echt tegen alle geweld, dat is echt heel bizar. Maar uh, hij zegt van die mensen. Bij die mensen merk ik altijd de, de grootst mogelijke strijd tegen geweldsfantasieën. Dus die mensen hebben zoveel zo te kampen met, met eigen geweldsfantasieën. Dat ze daardoor helemaal vluchten in een, in een uh, heel activistische uh, houding tegen geweld. Tegen alle geweld. en, uh, en, en uh, ja, dat, dat is eh, ook eigenlijk een, een soort van in een weerloosheid vluchten. En dat ook opleggen aan alle mensen om hun heen en aan de hele wereld. Maar je het ook inderdaad ook iets bizars dat eigenlijk de strijd tegen geweld een globale weer wordt. Ja, dat ook. Dus Ik uiteindelijk, eh, je ziet dat, natuurlijk dat daar een heel totalitair uh, militantisme uit ontstaat. Ja. En dus dat, dat, ja, dat zie je bij de SJW'ers, maar dat zie je bij de Black Panthers. Ja. Uh, dat zie je uh, in... Uh, Um, er is, er is een, een, van oudsher een hele merkwaardig, heel merkwaardig verband tussen uh, in, in, in de moslimwereld, met name uh, met, met, uh, met dat anti-geweldsdenken en anti-kolonialisme. En, en, en een links, echt een linkse agenda van, uh, uh, uh, ja, van, uh, van, van, van geweldsloosheid, terwijl ze... Ja, de, terwijl daar bij uitstek zoveel geweld plaatsvindt en dat zie je eigenlijk ook in de linkse wereld waar, waar ook deze motto's figuren en het leuke van die Jordan Petersen is dat hij eigenlijk terloops opmerkt van ja die um, uh, daar zit gewoon heel veel angst voor, zich, voor zichzelf en omdat ze uh, uh, um, net, al, net, als, net als psychopaten en mensen met een meervoudige persoonlijkheidsstoornis uh, zo, zo bang zijn eigenlijk voor de verborgen kanten van hun, uh, van hun onderdrukte of weggedrukte verlangens en strevingen, dat dat uiteindelijk in, in heel destructieve energieën uitmondt. Ja, want gaat het ook een van de moeilijkste dingen wat dat betreft, dat worden ook in de in de komende eeuw besteden. dus. dus aan de ene kant inderdaad dat hele, dat hele opgekropte op op hebt. Want ik yeah. denk dat je dat ook, ook probeert ook mee te, te beschrijven van yeah. het ja, van nou. Um ik mag bijvoorbeeld niet boos zijn, hè? want natuurlijk ja. met, met het geweld. Ja. Van, ja. Uh, ik, ik mag, Papa ik is niet boos, maar wel teleurgesteld. teleurgesteld. <laughs> ja, ja, ja. En van nou, we gaan tot tien tellen. We gaan ja, al, ja. Al, al, al en, en in de. Het in de, in de, in de, in de, ja, is heel goed, je maakt het concreet, ja. dat moet ook. Bedoel, ik ben, uh, maar je ziet het dus in het onderwijs en in de uh, educatieve methodes ook heel sterk. Ja. Dat uh, wanneer kinderen ruzie hebben. Ja. He, dan wordt er eigenlijk alleen maar ge geconstateerd door een leerkracht, jullie hebben ruzie. Terwijl vroeger uh, ze, uh, ja, dan kwam er gewoon een Norse meester naar voren en uh, zei, wie begon er? En uh, dan was er gewoon één die begon en uh, ja, die kreeg straf of die, uh, die had een probleem. Um, en uh, vaak was dat gewoon, uh, gewoon ook een, uh, ja, ja, altijd dezelfde, nee, niet altijd, maar... Hè. De, de, uh, nu wordt er dan gezegd van, uh, hè, wordt er ten eerste de, de aanname gedaan, niemand heeft schuld. Mm -hmm. hè? Er, uh, er is een conflict gaande mm -hmm. en dat conflict moet opgelost worden. En dat doen we door allebei de hand te geven mm -hmm. of uh, door het gesprek met elkaar aan te gaan. Mm -hmm. En kinderen worden dan ook letterlijk dus in een hokje gezet mm -hmm. met z'n tweeën. Van mm -hmm. jullie, jullie zijn uh, uh, mensen en jullie moeten zelf dat conflict op gaan lossen. Ja, ja. Terwijl, ja, weet je, als er iemand een schop uitdeelt op het plein, dan is dat niet zo'n probleem. Er is geen conflict. Er is gewoon een schop uitgedeeld. En, en maak het niet groter. Vooral jongens hebben gewoon baat bij af en toe elkaar een schop uit te delen. Er wordt de een hiërarchie wordt even duidelijk gemaakt. Of iemand tast juist de hiërarchie even aan en die probeert wat uit. Nou, dan krijgt hij een schop of een klap terug. En dan is de hiërarchie weer duidelijk. En um, ja, met, uh, je ziet dan ook met name bij jongens dat. Uh, dat het dan daarna is het ook weer goed. Kijk, net als kerels die uit, naar de kroeg of buiten de kroeg eh, dronken, hoofddronken, een paar klappen uitdelen en daarna weer naar binnen gaan om samen aan de, aan de togen een glas bier op te drinken. Maar dat zie je dus zelfs bij jongens op het schoolplein al. Eh, even, even flink fysiek, maar daarna is het ook weer klaar. Kijk, en als er echt langlopende problemen zijn, ja, dan is er vaak toch sprake van een moeilijk geval, een probleemgeval. En, uh, maar bij meisjes uh, ja, is dat weer heel anders. Er is vaak niet heel veel openlijk geweld, althans minder dan bij jongens. Maar er zijn wel vaak onderhoudslange conflicten. En die meisjes die kunnen heel moeilijk... Uh, dus net als bij meisjes, die hebben dan heel lang een beste vriendin. Mm -hmm. en, uh, uh, dan, dat, is, dat kan dan ineens over zijn. En dan zijn ze ook nooit meer elkaars beste vriendinnen. Ja, maar vergeten nooit. Ja, dus dat zijn heel, heel andere conflicten. En dat is heel leuk als je als meisjes ruzie hebben... om ze dan in een hokje samen bij elkaar te zetten om, uh, om uh, vrede te sluiten. Dat helpt niet. Uh, maar bij jongens heeft het ook geen zin. Uh, omdat er gewoon even duidelijk een hiërarchie gezet is, of juist de hiërarchie is even is aangetast om te kijken of de sterkste bovenaan de ladder nog steeds de sterkste is. En dan heeft het ook geen zin om ze in een hokje bij elkaar te zetten om het conflict uit te praten. En, en dat hele, dat is heel, uh, dat hele, die hele fixatie op praten en, en, uh, en dat conflict uh, dat dat met praten is op te lossen, dat is heel interessant. Ja? Want Peter Sloterdijk die heeft in een interview met uh, Cicero, jaren, jaren terug heeft hij dat al een keer uh, gezegd, als is een blad of een bijlage, ik weet het niet meer. Um, He, ...dat uh, naarmate er meer gepraat wordt... Naarmate, ...en dat, dat er ook meer conflicten ontstaan. Klopt. En dat praten zorgt voor conflicten. En dus alles met praten proberen op te lossen... ...genereert nog meer conflicten. Ja. Terwijl conflicten... Uh, ...opgelost worden... Al, werd, ...werden altijd opgelost op een hele andere manier. Je had gewoon een, een sociale orde. En er was een, een alfa-mannetje aan de top... En dan en, en, en, en, Dat was gewoon. En dat was ook een geboren leider. Het was niet zozeer dat hij macht afdwong met geweld of wat dan ook. Een, een echte leider doet dat, doet dat juist op persoonlijk vlak. Die, die trekt mensen erbij. Die, sluit, die, die, die, die zorgt voor de groep. Je ziet dat zelfs bij diersoorten. Dat er heel goed voor de groep gezorgd wordt. En wanneer je zo'n hiërarchie aanvalt. Uh, en, en denkt van ja, maar iedereen is gelijk. In onze wereld is er geen verschil. We zijn allemaal gelijk. Hè, kijk, vroeger kon een werkelijk alfamannetje of een leider kon je dat idee geven: van hè, we zijn allemaal gelijk, maar ik ben een soort van uh, primus inter pares. Ik, uh, ik, ik ben de meest gelijke van allemaal en ik, ik leid de hele, hele clan. Uh, dat, dat, dat kon een, een goede leider kon dat, kon die boodschap overbrengen. Maar nu zit je, zeg maar, in, in, wordt dat door middel van overheidsstructuren en maatregelen en wetten en uh, commissies wordt dat allemaal afgedwongen. Iedereen is gelijk. Dus alfagedrag wordt tegengegaan. Het, uh, het, uh, de, uh, wat ze dan niet zien, of ik denk dat wat, wat tegenwoordig al wel zichtbaar wordt, is dat je daarmee een enorme toevloed aan conflicten krijgt op de werkvloer. Een enorme toevloed aan haat, haat en nijd. De sfeer is niet goed. Hè. Waar, waar vroeger de juiste personen voor de goede sfeer konden zorgen... die, zijn nu allemaal, die worden nu allemaal weggefilterd. Want uh, uh, alfa mannetjes dat moeten we niet. En, en dan wordt ook echt zo gezegd... ja, maar dat is, dat is wel een mannetje. En, uh, dat uh, wordt ook heel negatief over gedaan. Ja, maar die mensen die hadden, ja, die hadden vroeger, die konden vroeger een, heel, een hele afdeling uh, naar, de, naar de hand zetten. Die konden, en dat kan nog steeds, dat gebeurt nog steeds heel veel... He, waar, waar die hele SJW-cultuur en gelijkheidsdenken niet, niet doorcijpelt... Uh, daar is, wordt dat nog steeds op de klassieke manier gedaan. Dus de, dat, dat bestaat nog steeds. Maar waar, uh, we hebben in onze tijd natuurlijk echt een, een toevloed aan, aan commissies... Die moet, naleven, die, die moet toezien op de gelijkheidsregels, dat die allemaal nageleefd worden... die toeziet op het feit dat er nergens geïntimideerd wordt... of nergens misbruik wordt gemaakt van mensen en zo... De, de, de basissfeer is gewoon angst en een en gebrek aan vertrouwen. En dan gaan ze, ze bungee-jumpen om als team vertrouwen te kweken. Maar dat, dat zegt eigenlijk alles al. Ik bedoel, er is, er is niemand meer die, die werkelijk een werkelijke sfeer van vertrouwen kan scheppen, want die personen hebben we weggefilterd, die hebben we apart gezet, die moeten zichzelf maar er redden. En vaak zijn dat mensen die dan een bedrijf oprichten. En dan voor zichzelf gaan zorgen en, uh, en uh, gaan ondernemen. Dat zijn mensen die, uh, die ook echt niet aarden in, in grote bedrijfsstructuren. Dus dan uh, gaan ze het zelf doen. Maar dat... Uh, nee, ja, sorry, ik viel je in de reden. Ja, uh, want gaat namelijk in die zin, als ik jouw redenering ook volg... Gaat de... Uh, gaan we ook een soort van paradox krijgen? En waarbij ik ook nog zelf ook de angst heb dat het ook uh, versterkt... het nog wel wordt door de techniek? dat in ieder geval uh, de komende eeuw... dat het dus ook niet ook alleen de meest rustige eeuw ook wordt... maar gelijk, uh, gelijkertijd dus ook de meest bloedige. Ja. Een angst die ik in ieder geval hebt. Uh, het dat dat zou heel goed kunnen, ja. Kijk, um, wat je dus nu op persoonlijk... Dus de persoonlijkheidsproblematiek die je nu ziet toenemen... die gaat op den duur... Gaat die, uh, zie, ga je die op maatschappijniveau zien. Uh -huh. uh, dus dat de maatschappij niet meer in staat is... om... Uh, de juiste krachten op de juiste momenten te sublimeren en de uh, verkeerde krachten te onderdrukken. En je ziet zelfs het omgekeerde, dus de verkeerde krachten worden onderdrukt en de... En de nee, uh, uh, de juiste krachten worden onderdrukt en de, en de verkeerde worden in feite gesublimeerd of aangemoedigd. Dus die publieke opinie die, die leest uh, problematiek puur als, uh, als wensen die gehonoreerd moeten worden. Terwijl dat echt problematiek is, die moet, die moet, je, niet, die moet je niet honoreren. Die, die, die moet je, uh, als, problematiek, als, als eerste moet je die als problematiek diagnosticeren en daarna uh, uh, zorgen dat, uh, dat deze problematiek in feite uh -huh. aangepakt wordt, of uh, dat deze mensen uh, uh, dat er een traject in gang wordt gezet om, om die mensen tegen zichzelf te behoeden. Uh -huh. dat, dat, dat, zijn, uh, dat, dat is wel duidelijk, ja.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 redacteurs of gasten van de Batavieren podcast, dan kan dat via de ware Batavieren discussiegroep op Facebook. W-A-E-R-E Batavieren groep. Of zoek het op via onze Facebookpagina. Laat hier weten wat beter kan of discussiëren over de aflevering, wat u er allemaal van vond. Dank jullie wel. Hoe uh, zie je ook dat, want uh, ik, denk, ik denk in ieder geval dat het ongetwijfeld, hè, dat, dat dat in ieder geval dus ook de, de uitkomst ook gaat zijn, maar hoe zie je dan ook de rol daarin ook, hè? Ook om, om ook op die vier lagen ook door te gaan, van bijvoorbeeld ook een God ook in ook dat, dat scheppen en ook in, in die zin ook, de, uh, ook het voorkomen, ook, misschien ook wel ook van die van een uh, broederige strijd? Ja. Um, als, als, je op deze, als je op deze voet doorgaat, dan uh, dus de, de maatschappij kan niet meer ingrijpen, ja. Uh, dan, dan, dan volgt er een, een, uh, ja, gewoon een collaps. Dus een instorting. Mm -hmm. Zoals men uh, in de medische wereld collaps noemt. Mm -hmm. gewoon een, uh, ja, ja, ja. Maar dan op maatschappelijk niveau. Mm -hmm. uh, en en die, kan, uh, die kan wel gewelddadig zijn. Die kan bloedig, bloedig zijn. Uh, en ja, een, een, van de, een van de belangrijkste uh, dingen zou die, uh, waarvan ik denk... Uh, die, een, van, ...een van de grootste dingen die gaat gebeuren... ...is sowieso de in, ineenstorting van de psychiatrie. Kijk, ik heb uh, heel veel contacten in die, in die wereld... ...zowel bij psychiaters, maar ook bij uh, de, uh, ja, in, in, ...in de verzorgingshuizen zelf. Hè, dus gesloten afdelingen, open afdelingen... ...maar in ieder geval bij de, uh, de, de psychiatrie. En, en wat je gewoon heel veel ziet is... Uh, ze kunnen geen, de patiënten amper nog aan. Uh, kijk, de isoleercel is, een, is een, natuurlijk een tijdelijke optie. Maar je kunt niet iemand levenslang in een isoleercel opsluiten. Op, en uh, dat, die tijd gaat wel aanbreken. Van dat we, net als in de 18e eeuw, de, waar er toen procentueel veel minder gekke of gestoorde of echt psychotische mensen waren. Uh, die mensen die zaten uiteindelijk gewoon in de cel. Want ja, wie kan daarmee omgaan? Uh, je vraagt heel veel van een verzorger, van, uh, uh, zwaar, van zware gestoorden, van echt met zware problematiek, mm -hmm. om die uh, niet in een cel uh, uh, te hebben. En als, uh, je, je gaat onherroepelijk naar een systeem met, met cellen, mm -hmm. mensen achter gesloten deuren, en, uh, omdat ze gewoon onhandelbaar zijn en niet verzorgbaar. De, het, het vraagt veel en veel te veel voor de, voor de geestelijke gezondheidszorg. Op dit moment. En de toename aan zware problematiek is enorm. En tegelijkertijd speelt... Uh, wat, wat ik ook hoor is dus een, een terugtrekking van de politie. Ja, dat de politie niet meer... Uh, die, die dropt de zware gevallen die ze vinden op straat. Gewoon bij de, bij de daartoe bestemde klinieken. Die er ook weinig mee kunnen. Maar ja... Het uh, uh, zal in heel, heel vaak dat de politie... Uh, eigenlijk gewoon de, de GGZ belt. Van jongens, we hebben hier een D&D... Uh, en uh, ja, die is van jullie. Weet je, die, uh, daar hebben wij niks meer mee te maken. Het is geen, het is geen boef. Uh, je hebt, ze, hij heeft geen strafbaar feit gepleegd in de zin van dat hij met bewust, in bewuste toestand uh, mensen uh, of, of uh, misdaden pleegde. Maar dat is wel iemand waarvan ze zeggen: van ja, hij is, uh, hij is er zo zwaar aan toe, hij uh, is tot alles in staat. Geef hem geen mes of hij begaat wel een, uh, een, uh, een misdaad. Maar dat valt buiten het. het uh, het, uh, het, het strafsysteem, want uh, het principe van straf, strafrecht, dat veronderstelt dat, dat iemand met, in be, met gezond verstand een misdaad pleegt, maar als die niet toerekeningsvatbaar is, ja wat dan? En, maar die, die categorie, niet toerekeningsvatbare mensen uh, met persoonlijkheidsstoornissen, en dat, de, en dat kunnen mensen zijn die, waar je gewoon in, in volle verstand mee kan praten op het ene moment, maar die... In het, in het andere moment uh, uh, ofwel geweldsfantasieën hebben die ze uitleven mm -hmm. hè, die, ze let, die letterlijk hun fantasie volvoeren misschien schizofrene dat. mensen uh, of die in een uh, of die in een keer in een andere persoon uh, veranderen mm -hmm. ja, dat, dat is voor iedereen een ongelooflijk groot risico in de, in de, in de omgeving nou, en, en dat gaat echt een enorm probleem zijn want de uh, ziekenhuizen zijn daar niet, klinieken zijn daar niet mm -hmm. op toegespitst de politie trekt de handen er steeds verder vanaf. De, de, de mate van, uh, de, vroeger konden ze die nog een nachtje in de cel zetten. En uh, s morgens de volgende ochtend even een geschikte plek zoeken in de, in de omgeving, in een kliniek. En dan kwam die weer in behandeling. En dan, die behandeling duurde dan weer even. En dan kon die weer naar huis. Maar dat, dat soort scenario's wordt steeds onwaarschijnlijker. Mensen die echt uh, uh, levensgevaarlijk zijn. En, uh, en uh, of recidiverend ook. Ja, die, uh, dat, dat komt alleen maar meer voor. Ja, aan de ene kant is er natuurlijk een... Uh, uh, dat, dat we reageren steeds heel cynisch op het, op het, feit, op het verschijnselverwarde man. Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk... Uh, het volgt natuurlijk wel... 1 uh, en 1 is wel 2. Uh, de toename aan problematiek is enorm. Het gebruik aan uh, psychodrugs is enorm. Groeit, groeit uh, ook heel hard. Ja, op een gegeven moment krijg je gewoon een toestand waarin... Uh, Waarin dat, uh, waarin dat probleem niet meer te handelen is. Niet meer door de, voor artsen, niet meer door verzorgers, niet meer door politie. En, uh, en ja, kijk, aan de andere kant is er natuurlijk het sociale probleem... Dat, dat, uh, waar, waar denk ik heel veel uit voortvloeit. Dat uh, mensen in onze tijd opgroeien als geïsoleerde mensen. Uh, heel, heel slecht nog met elkaar kunnen samenleven. Heel veel huwelijken stranden, gezinnen zijn gebroken... Er zijn, er, zijn heel veel, er zijn heel veel samengestelde gezinnen. Nee. En soms is dat nog een soort van pleister. Hè? Een, uh, iemand die één keer gescheiden is. En dan nog een keer uh, samen gaat wonen of, of, of trouwen. En, en, in een samengesteld en een, zodat er een samengesteld gezin ontstaat. Nee. In veel gevallen is dat, uh, blijft, blijft die tweede situatie dan ook bij elkaar. Tot, tot geluk van de kinderen. Maar uh, in, uh, wat nu ook toeneemt is... ...dat die samengestelde gezinnen ook maar periodes van vier, vijf jaar bij elkaar zijn. Gaan ze weer uit elkaar. En, en, uh, en dan zijn er dan wel weer in dat samengestelde gezin zijn ook alweer kinderen geboren. Dus je krijgt eigenlijk een toestand in Nederland waarbij kinderen geen, uh, geen huis meer hebben. Niet meer werkelijk een huis hebben. Ja, ze, nou, misschien hebben ze wel een huis, maar ze hebben geen thuis. Nou ja, goed. Ja. Of verschillende huizen. Maar zeker geen thuis meer, want hun, hun echte thuis bestaat natuurlijk uit hun bloedeigen vader, hun bloedeigen moeder... ...die bij elkaar blijven. En uh, dat, dat is hun thuis. Dat is ook uh, wat, in de, wat je bij de Jungiaanse en de Freudiaanse school... ...altijd tegenkomt, die motieven. Dat het... het uh, ...die diepste fantasieën... ...bij uh, kinderen van gescheiden ouders... ...is dat de echte papa en de echte mama... mee bij elkaar wonen. Maar ja, dat, dat soort uh, dingen worden... ...dat soort patronen worden doorbroken... ...wanneer je... ...ja, wanneer de papa en mama gaan scheiden... ...en mama vindt een nieuwe vriend... ...en papa vindt een nieuwe vriendin... ...en die krijgen ook allebei weer kinderen... Ja, dat, dan, dan, dan ontstaat er gewoon een, een onherstelbaar uh, probleem. Dus het probleem van thuisloosheid. Uh, uh, ja, dat is, dat is uh, waar heel veel kinderen nu in, in opgroeien. Ja. En wat heel veel labiliteit in de psychologische structuur uh, uh, al, al meegeeft. Ja. Um, maar, maar is het ook weer niet zo... Want, want uh, daar heb ik altijd, uh, ik ben wel benieuwd hoe jij er ook, naar, uh, ook tegenaan aan kijkt. Eens, want je hebt inderdaad uh, dat we zeggen het, de, de opkomst van het labiele ook, hè, ook ja. in een bepaalde zin die, die je beschrijft. Uh, en dat, dat uh, valt natuurlijk ook samen met, uh, met de gezinsstructuren. Nou, dat zien we al uit elkaar. We hebben ook in de uitzendingen, we ook, of in een van de eerdere uitzendingen van de Batavia podcast, hebben we Renzo Verber gehad, die dat ja. ook beschreef. Dus het, het, de toename ook van het aantal gezinnen ook in, in Nederland. Ja, ja. Uh, ja die één Ja, één Enorm, ja. Uh, Maar... Nou, dat is wel een probleem natuurlijk. Ja, hè? Want, en, ja, eh, ja, mensen die niet meer met elkaar kunnen samenleven. Ja. Dus wanneer je een maatschappij hebt waarin eh, gewoon letterlijk mensen niet meer bij elkaar samenleven. En allemaal hun eigen huishoudentje hebben. En dat, dat, dat, uh, dat zorgt voor heel veel... Uh, ja, uh, bedoel, de, ja, de hele sociale laag valt weg in feite. Maar en dat... En dat uh, want ik denk dat er ook een... Uh, hier alles hangt ook een stuk timing ook mee. Hè? Dus van... Uh, en, dat, en dat was ook op een gegeven moment, ik zat bij het, uh, het Halsema versus Baudet-debat. Mm. En uh, op een gegeven moment stelde Halsema een, een vraag die, uh, die ik persoonlijk wel goed vond, best uh, <lacht> wel opmerkelijk. Maar het was eigenlijk de timingvraag. Van, we zien, en dat erkennen zij zelfs bijvoorbeeld ook, dat er dus een bepaalde ondergang is. En, dat, uh, en Baudet zei dan wel ook weer terecht van dat die ondergang, dat het. Uh, want we hebben het nu ook alleen over het mentale aspect. De, de ondergang van het mentale aspect, zullen we zeggen? Maar dat het ook nog wel eens veel meer hebben. Dus dat het ook instituties en dat het een bepaalde storm ook zou kunnen worden. Ja. Maar de timingvraag is er ook van wanneer gaat er een gaat er op een gegeven moment een break-even point komen van dat dit om gaat slaan? Of gaat dit, uh, zitten we nu ja. al in de, in de ondergang en kunnen we dit niet meer. Uh, niet meer uh, ja, reversen, zullen we maar zeggen. Dus, dus ja, dat weer, kan oh, wel. Oh, oh, je het, je wel. Je kunt het wel reversen. Hoe je het gaan? Ja, want uh, kijk, wat uh, wat je, wat je hè, dus, oh ja, die, en die vraag over God die je ook uh, eerder stelde, ja. moet je eigenlijk, moet ik eigenlijk tegelijk beantwoorden. Ja. Um, ik ja. denk dat, de, dat het wel te reverse valt, alleen op de, met, in, in de huidige modus niet. Hè, dus uh, maar wat ik merk is dat juist heel veel mensen uit, die, uit, de, uit de beschadigde situaties uh, twee kanten op kunnen. Uh, en ze, ze kunnen een enorme verlangen naar herstel ontwikkelen en zelf een soort nieuwe uh, trend zetten. Uh, een goed gezin stichten, uh, en voor de kinderen zijn. Uh, alles, alles wat ze in, bij hun ouders verkeerd ja. hebben zien gaan goed doen eigenlijk en uh, en, de, en de andere kant is uh, ja met name uh, jongens in gescheiden maar meisjes eigenlijk ook maar kinderen die in, uh, in uh, hele verdeelde huizen zijn opgegroeid uh, ja toch ook vaak uh, uh, therapie hebben gehad of uh, bepaalde medicatie gebruiken dus adhd medicijnen uh, antidepressivaal slaapmiddel of, of wat dan ook ja en, en uh, waar echt een permanente uh, verzwakking van het bewustzijn plaatsvindt. Ja, en, en daar kun je uiteindelijk niet veel van verwachten. Uh, uh, ergens misschien hopen op, uh, op een besef: van, uh, ja, van, van, uh, van ja, dit kan niet langer en ik, ik moet hiermee stoppen. En, uh, maar, maar uiteindelijk. Uh, uh, kan het wel degelijk gekeerd worden. En wat ik denk is, en wat je in het, in het groot ziet, dat vanuit de overheid en de grote multinationals uh, en, en vanuit de instituties echt het verkeerde signaal wordt gegeven en de verkeerde signalen vanuit de samenleving gehonoreerd worden en de goede onderdrukt worden. Uh, daar kan een, een, uh, een soort van herstel plaatsvinden. Hè? Dus Er kan wel degelijk een soort van mars door de instituties plaatsvinden waarbij we... Uh, het, uh, het massale gebruik van psychodrugs gaan, uh, gaan terugdringen. Uh, waarin je sociaal weefsel gaat aanmoedigen in feite. Hè. Dus uh, het gaat aanmoedigen dat, uh, dat gezinnen bij elkaar blijven. En, uh, en het niet makkelijk maakt voor mensen om te scheiden. Hè. Dus scheiding op, uh, op afroep. En, uh, en online even iets tekenen. Of, hè, dat, dat wat tegenwoordig dreigt te gaan gebeuren. Ja, dat moet dus echt absoluut niet. Dus je moet het ook moeilijker maken. Mensen als een man en vrouw conflict met elkaar hebben en dat culti gaan cultiveren. Hè, dus het niet gaan oplossen, maar echt conflicten gaan cultiveren en groter maken dan ze zijn. Zodat er uiteindelijk een onleefbare situatie uh, ontstaat. ja Je moet wel een, een soort haast een beleid gaan uitstippelen om, om mensen dat uh, uh, andersom te gaan, te gaan leren. Conflicten klein houden hè, of, of geen aandacht aan schenken. Uh, ...accepteer elkaars uh, onvolmaaktheden. En dat is lastig. Mm -hmm. ik, snap, ik, ik zie bij heel veel uh, vrijgezelle jonge mannen... ...dat ze hele hoge eisen aan een eventuele levenspartner stellen. Mm -hmm. Maar bij meisjes merk je dat eigenlijk ook. En uh, niet alleen maar uh, uh, wanneer er een relatie is. Wanneer er eenmaal een relatie is... ...dan zijn vaak jongens toch wel... Of ...jonge mannen zijn toch wel vaker geneigd... ...om de onvolmaaktheden in de partner te aanvaarden... ...en daarmee om te gaan... Mm -hmm. Maar andersom, ja, het is niet voor niks dat, uh, hè, dat, dat het bekend is van, van vrouwen ook na hun huwelijk, dat ze hun man als een soort project zien. En, en uh, tot, tot zo'n man, uh, ja, en er en maar aan blijven schaven. En ja, een, een, eindeloos, uh, een eindeloos verhaal is dat, en dat met hun vriendinnen bespreken, van ja, hoe ver ze nou zijn met hun project man. Is dat ook niet ook een probleem van de huidige tijd, dat er vooral heel veel voor mensen zijn zonder een plan die zin? zien? Ja, zonder realiteitsbesef. He, je, wat uh, Hele hoge verwachtingen van, van wat ze van hun leven moeten maken. En dat is natuurlijk ook de, een beetje de, uh, het evangelie van deze tijd. Dat je van je leven een kunstwerk moet maken. Uh, we zijn allemaal levenskunstenaars. En uh, ja, daar hebben we vorige keer ook heel kort over gehad. Maar dat is gewoon een, echt een, uh, een pertinente misvatting. He. Je hebt helemaal geen kunstwerk van je leven te maken. Uiteindelijk... Uh, ...ben je als individu onderdeel van de menselijke soort. En uh, wanneer de soort aan zich capituleert en zegt van... ...ja, we hoeven ons niet meer voor te planten, dat heeft helemaal geen zin... ...want we zijn allemaal unieke individuen. En het gaat om jezelf en om van je eigen zelf een kunstwerk te maken. En uh, ja, je, als je al kinderen wil, en dan zijn je kinderen middel... ...om uh, die dienen als, als onderdeel van dat kunstwerk wat je van jezelf aan het maken bent... Ja, want zonder kinderen is dat plaatje niet compleet of zo. Dat hoor je dan ook nog wel. Ja. Als een soort van verkapte excuus om, hun, om de kinderwens een plek ja. te geven. Uh, ja, weet je, dat, dat, dat, dat zijn gewoon baanideeën. Dat, is echt let, dat zijn echt letterlijk banen waar hordes mensen achteraan hollen. Dat is wel echt iets van deze tijd, ja. Maar uh, ja, tegelijkertijd zie je dat ook al in de, ja, op, op elitair niveau in de 19e eeuw. Ja. Ja, dus onder de grotere, grote burgerlijke ja, middenklasses, de hoge burgerlijke middenklasses, mm. uh, zie je dat ook, dat soort ideeën. Mm. En dat is een, een vorm van decadentie die gewoon uitmondt in zelfdestructie. Mm. Want uiteindelijk zijn wij gewoon uh, onderdeel van de menselijke mm. soort. Mm. En ja, als, net als bij diersoorten, als een diersoort, hè, als die. Ammas, uh, in één keer de wil om, over te om te overleven en om voor te leven in de volgende generatie. Mm -hmm. Als die wegvalt, ja, dat is gewoon het einde van de soort. Mm -hmm. En dan zijn er echt letterlijk mensen die dan tegen je zeggen: ja, en geen probleem mee hoor. Wij zijn toch een pest voor deze planeet. Mm -hmm. Of uh, en wij zijn mm -hmm. toch maar een soort van uh, parasiet voor het leven. Mm -hmm. Ja, maar welk leven? Mm -hmm. dat, uh, uh, want dat vind ik eigenlijk toen ook wel weer in het, in het verlengde ook van, van dit verhaal eigenlijk ook weer een interessante, interessante denkstap om te maken. Want is, in die zin, wel, schreef je ook in Heerlijke Platte Wereld ook mee, van, is in die zin architectuur niet een hele, uh, hele belangrijke denkstap, omdat je daar juist ook in uh, materiële zin ook nog die orde weer terug op ziet. Ja, om, ja, je hebt, ja, wat ik in Heerlijke Platte Wereld deed, uh, dus de proloog van de trilogie. Uh -huh is uh, eigenlijk een, uh, een alternatieve geschiedenis van de moderniteit laten zien op, uh, op volksniveau. Hè? Dus hoe uh, steden vroeger en buurten met elkaar verbonden waren, hoe huizen met elkaar verbonden waren. Dat, dat zei iets over hoe mensen met elkaar verbonden waren. En uh, uh, de manier waarop onze, onze wijken en ons wonen nu georganiseerd is, zegt iets over hoe wij nu met elkaar verbonden zijn of, en wanneer je dat dan in een, in een lijn zet... wat ik in dat boekje gedaan heb... dan zie je dus dat, uh, en dus dat we van hele sociale gemeenschapsdieren... veranderd zijn in, uh, in langs elkaar heen levende atomaire wezens... die in een soort waan uh, leven dat ze niet onderdeel zijn van een menselijke soort... dat ze niet onderdeel zijn van een, van een bepaald volk... dat ze niet onderdeel zijn van een bepaalde gemeenschap... En uiteindelijk ook niet meer onderdeel zijn van een, van een bepaalde bewustzijnsstructuur, dus op een heel, heel menselijk niveau. Dus dat, dat moderne vrijheidsideaal, dat, dat wij een, een individu zijn die, die, die een, ja, een kunstje van ons leven moet gaan maken. Ja, dat zie je op, op al die niveaus zie je dat terugkeren. En uh, dan, dan laat ik ook zien dus dat hoe, de, hoe de wijken tegenwoordig georganiseerd zijn en eigenlijk al vanaf de jaren 30, 40. Mm -hmm. Dat daar um, um, bewust is ingegrepen. Hè, dat, vanaf die tijd werden wijken gepland en dus dat kwam van de tekentafel. Dus er werd vanaf toen ook echt een heel ander gemeenschapsideaal of samenlevingsideaal mm -hmm. uh, gerealiseerd in de woningbouw. Uh, uh, ten opzichte van, van hoe steden tot en met uh, pakweg 1900 ongeveer uh, ja, uh, ge, uh, georganiseerd waren. En daarin zie je nog echt een gemeenschapsideaal, zeker in de steden. Als je dan Parijs ziet, ik uh, heb uh, echt uh, uh, satellietfoto's van, van Parijse woonblokken in, in dat boek. Uh, en uh, daar laat ik dus echt de, de verandering zien hoe een woonblok... Uh, want in Parijs zie je nog middeleeuwse woonblokken. Maar je ziet ook moderne woonblokken. Mm -hmm. En je ziet 19e eeuwse woonblokken. En dat zijn eigenlijk drie fases. En dan, en dan laat ik zien hoe de interne organisatie van zo'n blok. Van zo'n middeleeuws blok. Eigenlijk, mm -hmm. uh, eigenlijk was zo'n middeleeuws blok was een gemeenschap op zichzelf. Die was helemaal autonoom. Natuurlijk moesten ze voedsel kopen op de markt. Mm -hmm. Maar ze, ze, ze organiseerden alles zelf. En um, ze hadden... Uh, Mogelijkheden om activiteiten binnen zo'n blok te veranderen. Dus om, uh, om. Wanneer, dus een bepaalde activiteit blijkbaar overbodig was geworden, een functie was overbodig geworden in de stad, dan was er in zo'n blok was er heel veel mogelijkheid om nieuwe uh, activiteiten te gaan ontwikkelen waar wel vraag naar was. En je ziet in de 19e eeuw, Baron de Housman, dat is, een, uh, dat is natuurlijk het beroemde voorbeeld, wat hij deed was eigenlijk blokken creëren waarin mensen uh, zodanig. Uh, woonde en dus de portieken in die, in die fles waren zodanig georganiseerd dat ze niet meer met elkaar so konden samenleven en ook niet meer met elkaar uh, een, een gemeenschap in zo'n blok konden vormen alles was al toegespitst op vervreemding van elkaar ja. en uh, het, uh, uit die tijd die 19e eeuw ontstaat ook het het, uh, uh, het begrip van de voyeur Hè? dus men werd eigenlijk uh, in een rol geplaatst dus hè, men, men, het appartement wat men bewoonde in de 19e eeuw eh, voorbeschikte de bewoner al tot een rol van voyeur. Dus niet, men, men kon niet meer letterlijk gemeenschap vormen met, met alle anderen in het blok, maar men kon wel stiekem van achter een gordijn en een raam kijken wat die anderen deden. En uh, nou ja, goed, ik, ik, ik teken echt in dat, in dat boekje teken ik precies uit waar die verandering zit en, en waarom dat zo, zo is. Maar in de 20 e eeuw krijg je dat, ja, ontstaat dan een, nog, nog veel meer geplande structuurveranderingen van, uh, van, het, van het huis en van het wonen, waar, waarmee ook de, ja, de blik op de ander en, uh, verdwijnt. Dus het, zelfs het voyeurisme verdwijnt. En men leeft nu echt langs elkaar heen. gewoon het is niet eens van jurisme? Nee, want het van jurisme dat gaf nog een bepaalde band. Hè. Ik, zie die, ik, ik ken hem niet, maar ik zie hem elke dag. Ik, ik kijk toe op zijn leven. Ik ken een deel van zijn leven. Ik ken hem misschien zelfs een bepaald geheim van zijn leven. Want toen, toen en toen had hij de gordijnen niet dicht. En ik zag wat hij in huis uitspookte. En ik keek van achter mijn vitrage. Kon ik precies zien wat hij deed. Dus ik, dus ik heb een bepaald deel aan zijn leven. Ook al kent hij mij niet en weet hij, mij, en weet hij niet wie ik ben. Ja. En dat, uh, dat verdwijnt in de 20 ste eeuw. In het grote stedenbouwkundige plannen. Ja. Waarin, uh, waarin je door zo'n woningen kijkt. Krijgt rijtjeshuizen. Iedereen uh, uh, leeft in batterijen langs elkaar heen. Uh, stapt s morgens in de auto. Uh, rijdt over het asfalt. Naar een, een groot bedrijf aan de rand van de stad. Ja. Uh, en en dat, dat was in de 19e eeuw nog wel anders. Men, uh, ja. en mensen werkten nog wel in dezelfde buurt. Ja. Uh, Gingen nog wel naar de slager en de bloemenwinkel op de hoek. Ja, en soms in, in Nederland is dat ook nog wel. Hè. Zeker in de bepaalde buurten en bepaalde dorpen. Ja. Maar uh, alles wat gepland kan worden, stuurt aan op het tegendeel. Hè. Dus het, het boodschappen doen in de supermarkt. Uh, waar niemand elkaar kent en, en zeker in, in België met de grote carrefours en uh, da, daar zie je dat heel duidelijk. En in Nederland heb je de grote supermarkten ook wel in opkomst, maar daar, daar, daar heb je toch ook nog wel de buurtwinkels, hè? de slagers en de bakkers zijn, bij, zijn er bij ons nog wel, de bloemisten op de hoek. Dat zijn eigenlijk gewoon uh, nu centra geworden van waar, waar mensen elkaar nog even kunnen zien, uh, ook, ja, ook al weet je niet waar, uh, waar Piet woont, hè? je ziet hem nog wel elke week bij de slager of de bakker. Dat soort dingen dat, uh, dat heb je nog wel. De snackbar, de kroket halen. Dat ze eigenlijk zijn eigenlijk gewoon verkapte gemeenschapsstructuren. Ja, is dat eigenlijk ook niet een beetje ook het, in die zin ook een beetje het atheïstische antwoord op, op de kerk? Vandaan, dan, dan doen we dan hè, je mag zelf je structuren bepalen en we organiseren ook op, op, op deze ja. manier. We niet van een bepaalde. Ja. Uh, ja, het is uh, natuurlijk het is niet rechtstreeks een, een atheïstisch ideaal, natuurlijk. Hè. Maar wat wel meespeelt, is uh, dat je ziet, dus dat die geplande wijken en steden en huizenblokken dat die, uh, heel erg uitgingen van uh, ja, eigenlijk het, het, het openbreken van het huis. Uh, naar, de, naar de straat, dus naar de, de publieke kant. Daar ontstaat de openheid toe. En het afsluiten van het huis naar binnen toe. Dus dat woonblok, daar, daar komt niemand, niemand meer. Men, die binnenkant die wordt leeg, die wordt stil. Uh, je kunt daar geen kinderstemmen meer, spe, meer horen die daar spelen. Je, je, je ziet daar geen ambachten uitgeoefend worden. Uh -huh. Uh, eigenlijk is het gewoon volstrekte stilte, die, die, die, die binnenkanten van die, van die blokken. Het zijn ofwel, in, en in, in de Nederlandse blokken zie je dat bij de tuintjes, alle ja. hoge schuttingen overal. Ja, als er, staat, als er, er al een, een tuintje staat. Als er al een tuintje staat, maar echt... Teinten, ja, dingen, ja. ja, maar ik kan mij ook uit mijn uh, jeugd herinneren, jaren dertig buurt, dat is altijd stil aan de achterkant van het blok. En op straat gebeurde nog wel veel, uh, maar... Uh, ja, dus uiteindelijk die, die, de opkomst van die doorzonwoning of de, de doorzonkamer eigenlijk, waar, waar het leven moest plaatsvinden. Ja, daar vond weinig leven meer plaats want kinderen waren naar school. Vader en moeder werden geacht te werken. Die hadden een baan. Dus dat, en dan krijg je dat, dat, dat Finex gevoel ontstaat dan al in de in jaren dertig met die doorzonkamers. En wat daarvoor in de plek komt... ...in het centrum van ieder huis, dat was de tv en de radio. Die, die foto's uit de jaren 40, 50, maar misschien ook al wel eerder... ...waarin het hele gezin aan de buis gekluisterd zat. Dus letterlijk aan de buizenradio om te horen wat, wat ze moesten denken... ...en wat ze moesten vinden en wat er was gebeurd. Dat, uh, ja, dat, dat is echt typisch voor dat gezin. Dus het, het, het huis... Het grootste verschil zie je dus met de 19e eeuw. Dus in het 19e eeuwse huis en daarvoor had je gewoon de woonkeuken. Eén grote keuken, er werd gekookt, er werden kinderen opgevoed. Er waren bedsteden, volgens mij ook vaak in de woonkeuken of in de kamer daarnaast. Dus werd, men sliep er, alles gebeurde in die woonkeuken. En een zolder, dat was vaak een lege ruimte. Dat was een rommel of de knecht of de meid sliep op zolder, maar ook, ook lang niet altijd. Maar er was eigenlijk gewoon één specifieke ruimte... Waar, waar alles gebeurde, He, de vrouwen zaten daar uh, te handwerken of uh, nijverheid te bedrijven, die werkten ook gewoon. Het is een misvatting dat vrouwen toen thuis bleven, zeker in de boerenstand en de, en de, en de middenklasse. Die, de, de, de vrouwen werkten ook, hè. nijverheid, heel veel nijverheid. Maar um, ja, de man uh, of, en de vader had dan in de voorkamer vaak zijn, zijn eigen ambacht... Zeker in, uh, in de vroege moderne tijd mm -hmm. en uh, later uh, met de opkomst van kantoorwerk en, uh, en fabrieken verschuift dat, dus de man gaat naar buitenshuis huis werken, dat is, hij is eigenlijk de eerste. Kinderen gaan naar school en uiteindelijk gaat de vrouw ook nog het huis uit en uh, ja, waar worden huizen nou nog voor gebruikt? Slapen, mm -hmm. dat is het enige. Nee, ik ben in een hotelachtige functie? Ja, eigenlijk wel, ja. ja. Wat, wat doe je nou nog thuis? Uh, uh, als, als je s'avonds thuis komt, uh, snel een hap klaarmaken. Heel veel mensen gaan, uh, gaan toch al uit de eten of halen eten. Uh, maar uh, ja, ontspannen. Uh, dat, dat, wat ik heel veel mensen hoor. Ja, uh, de tv aan en dan uh, ja, lekker ontspannen. Zo hard gewerkt. Uh, en... en uh, en het, het is gewoon echt een, een sneltreinleven geworden. Ik bedoel, kinderen moeten naar muziekles, naar de sport, naar de dit, naar de dat. De uh, achterbouwgeneratie. Ja, in de hoge middenklasse, maar in de lagere middenklasse en de, en de nou ja, werkende klasse of de niet, helemaal niet werkende klasse. Ja, dat is gewoon, uh, iedereen wordt aan een lot overgelaten, kinderen tot laat op straat. Uh, ik was in de jaren dertig buurt opgegroeid en uh, daar heerste uh, zeker wel orde. Uh, bij, bij, bij gezinnen van uiteenlopende achtergrond, dus hè, mensen die nergens aan deden, mensen die weer naar de kerk gingen, maar dat, dat zei helemaal niks. Daar heerste gewoon een bepaalde orde. Kinderen waren om acht uur na acht uur niet meer op straat. Mm -hmm. En uh, het moment dat, uh, dat, dat ik daar wegging en uh, ging studeren en zo, toen kwamen er al nieuwe gezinnen, met uh, ook vaak samengestelde gezinnen. Maar uh, ook met veel minder orde. Kinderen van acht jaar die op, op elf uur nog zaten te skateboarden op straat. Of. Uh, ja. He, ja, dat soort bizarre dingen. Ja, dat, dat kwam. Uh, tien jaar eerder kwam het niet voor. Dus. Uh, uh, ja, dat, dat huis. Uh, in een heerlijke platte wereld. Dat huis zegt ongelooflijk veel over. Uh, uh, over de veranderingen in onze uh, samen, samenleving. Ja. Of eigenlijk. De ontwikkeling van samenleving naar alleenleving. Ja. Is het ook eigenlijk ook is het, uh, is het ook, niet, ja, uh, ook niet de eerste bouwsteen om eigenlijk ook weer ook terug te gaan. Van, nou, dit, dit is in ieder geval nog wel een structuur die we ook nog kunnen, kunnen behouden voor grote, ja. waar we ook nog ja. op terug kunnen uh, ja. begrijpen. Nou ja, wat je dus voortdurend ziet is dat het plannen van bovenaf, hè, dus het, het willen mm -hmm. conditioneren van het leven vanaf de tekentafel. Mm -hmm. Samenvalt met de opkomst van de massamedia. Mm -hmm. En dat, het, dat dus eigenlijk ons leven wordt opengelegd, eh, wordt afgesloten naar elkaar toe. Hè, dus de horizontale component vervalt. Maar de verticale component, dus mm -hmm. wij worden wel opengelegd naar de staat, naar de publieke opinie, naar de, naar de, naar de grote instanties. Mm -hmm. um, uh, en die, ja, dus de, de, er is eigenlijk een verschuiving van, uh, van uh, werkelijke verbondenheid tussen mensen onderling naar verbondenheid van het individu met ja en noem het de staat maar het is meer dan de staat het is uh, het, het is het is een soort van uh, ja alomtegenwoordige en ja, big brother uh, was dat in um, Aldous huxley of uh, nee, nee, nee, nee, in orwell, orwell, in orwell ja ja, ja het, is, het is meer dan dan de staat het is meer dan alleen maar het politieke het is echt een uh, uh, dus het is veel omvattender in die zin ja ja ja ja in, in permafrost noem ik het oligarchie hè. dat is echt een conglomeraat van um, mm. um, en we, we worden in die zin ook gebruikt en ingezet dus mm. uh, het, het feit dat wij dus zijn afgesloten naar elkaar toe maar opengemaakt open mm. ge, worden naar, naar die oligarchie is um, um, ja, dat, je ziet het in films als de Matrix, waarin mensen al aan, aan een infuus gekoppeld zijn mm -hmm. en, en apart van elkaar, naast elkaar, in van die batterijen. Mm. Uh, maar wel, uh, en ze ontvangen alle levenssappen zeg maar, mm. van, het, van het systeem, de computer. Ja, en, en de oligarchie uh, zie ik als een systeem wat ook voortdurende, voortdurend uh, een, een transfer van ons vraagt, dus wij, wij verdienen geld, dus we zijn economisch relevant. Mm. We produceren, we produceren energie uh, in, op, op heel existentieel vlak, dus uh, het, de, wanneer wij opengelicht zijn naar het systeem toe, dan gebruikt het systeem dat ook als, uh, wij, wij moeten bijvoorbeeld delen in allerlei solidariteitsacties mm. we moeten solidair zijn met alles en iedereen dus wij, wij moeten onze energie ook ter beschikking stellen mm. van, uh, van, uh, van de doelen die het systeem heeft bepaald dus de ja. De goede doelen, uh, de, de juiste doelen. Uh, ons geld wordt. Uh, ik bedoel, we hebben nog nooit een belastingverlaging mee, meegemaakt eigenlijk. De, de afgelopen eeuw is grosse is het één grote belastingverhoging. Dus er vindt een, een geldtransfer plaats, letterlijk, van, van het geld wat wij verdienen naar het systeem toe. En dan vindt er een, een politieke afdracht plaats. Ik bedoel, één keer in de vier jaar uh, drukken wij op een knop of zetten wij een kruisje achter een bepaalde naam. Maar al die namen, die zijn voorbepaald. Er zijn, er zijn een paar uh, mensen in dit land die bepalen wie er op de kieslijsten komen te staan. Mm. Uh, wat, uh, wat de hoe die programma's van de partijen in elkaar mm. zitten. Ja, en daar kunnen wij eigenlijk alleen maar onze goedkeuring aan verlenen. Mm. Dus we moeten, we, ons wordt gevraagd instemming te verlenen aan het systeem. Dus het is, het is niet meer van... Uh, we we mogen, uh, wij worden niet meer aan ons lot overgelaten. Er is niet een soort van wederzijdse uh, uh, ja, nonchalance van, van de staat en van ons. Hè? Zo, waar wij tolereren de staat en wat het nodig heeft om te bestaan, want het heeft nog een zeker nut. En aan de andere kant, de staat laat ons ons leven. Weet je, ons, onze vrijheid van we, we, kunnen ons nog, uh, we mogen ons nog uh, van alles uh, permitteren. En zo. Dat is het niet meer. Wij, wij moeten echt aan alle kanten dus afdragen aan het systeem. Dus zowel financieel, dus cash, harde cash, als uh, mentale instemming. Dus wij moeten ook onze eigen ziel steeds weer uh, ja, verkopen of mm -hmm. laten instemmen met, met, ja. uh, met dat systeem. Ja, wat, uh, wat ik laatst hoorde op een, uh, een, een YouTube-interview met Pieter Thiel en Wiet Hofman. Mm -hmm. uh, ik denk, ik ben ook wel benieuwd of het naar jouw mening op daar is uh, dat je hebt natuurlijk nu de de crypto bewegingen, want we oh, ja. hadden het nu ook al even over geld en ja. Wat natuurlijk in die crypto-beweging zit, is jezelf onttrekken uit het systeem ja. en eigenlijk onderlinge relaties in feite, in ja. feite opbouwen. Ja. En, maar aan de andere kant heb je ook uh, de beweging met artificial intelligence, eigenlijk ja. een soort van hoger, hoger, doel. ja. um, een hoger doelstreven, ja. is... Um, uh, waar ook weer ook een heleboel angsten mee, mee gepaard gaan, die je ook weer voor die ziet. Is het onttrekken uit het systeem, is dat misschien ook wel een, een oplossing die... Uh, en ook het uh, creëren ook van onderlinge netwerken die jij, die jij bijvoorbeeld ziet. Dus jezelf ja. dus eigenlijk ook met die... Met die uh, met in ieder geval de ideeën van eh, het tochliggende idee van ja, crypto. Ja, jezelf ja, verenigen, ik, jezelf onttrekken ik, ik om, om, ik, om, om jezelf te kunnen beschermen. Ik geloof er toch eigenlijk niet in. En, dat, en ik geloof er eigenlijk, eigenlijk al niet in. Omdat dus uh, uh, wat, je, wat je ziet bij uh, crypto geld, is eigenlijk een soort van kwadraat. Uh, ja. uh, wat er gebeurde, namelijk met het, uh, met, met het gewone geld. Hè. Het, uh, ja, uiteindelijk is het briefpapier ingeruild en de, en de, en de munten, die, die waren nog gekoppeld aan een soort, uh, aan een soort waarde, aan een, aan een reële economie. Dat is ook een econo economische term, reële economie. En die moet uiteindelijk gekoppeld zijn aan de hoeveelheid geld die er circuleert. Virtueel of niet virtueel, maar niet uit. En, uh, en uh, er moet uiteindelijk een bepaalde relatie zijn. En de, dus ook, ook het idee van waardevermeerdering in de economie gaat nog steeds uit van het feit dat... Uh, dat het gat tussen virtuele, wat er virtueel rondgaat in de economie en met, en met de reële economie, dat dat niet ja. een al te groot gat is. En uh, wat, je, wat je daarin ziet is dat je dus op heel veel verschillende vlakken bubbels kan creëren. En dus de huizenmarkt is een, uh, is een mogelijkheid om bubbels te creëren. Ja. Uh, ja, je spreekt natuurlijk eerder ook al over de, de, de bubbel. Financiële met... producten. We spraken eerder ook wel over de bubbel ook met de woede bijvoorbeeld. Ja, dat ja, ja. ja de een, woedebubbel. Ja, ja, dat klopt. Het ja. Ja, is meer dan echt een woedevoorraad. Maar ja. in, in, met, uh, met geld heb je dus de, de mogelijkheid met financiële producten, met de huizenmarkt, uh, om, om bubbels te creëren. Ja. En dat betekent dus, dat is, dat, dat is eigenlijk een, uh, een, uh, ja, een, een woord om, om, om mee aan te duiden dat de, de, de band... Dat de, dat de afstand tussen de reële economie mm -hmm. en, uh, en de hoeveelheid virtueel geld te groot wordt. Mm -hmm. en dus de, de, uh, er zit lucht in, om zo maar te mm -hmm. zeggen. Dus een zekere afstand dat is aanvaardbaar uh, en is ook nodig voor waardevermindering. Maar als het te snel te groot wordt, die afstand tussen reële mm -hmm. economie en virtueel geld, dan, uh, dan krijg je hoe dan ook uh, een, een terugval. En uh, wat, wat ik merk is dat, uh, ik ben geen, uh, geen deskundige, maar wat ik, wat ik, hoe ik kijk naar cryptogeld is, uh, is toch een bubbel. Mm -hmm. Er is geen band met de reële economie. Dat, uh, die crypto, uh, en zeg heb het dan over de bitcoin, maar er zijn nog veel meer van die munten, mm -hmm, ja. uh, die, hebben, die zijn nergens gedekt. Die worden door een systeem, uh, ge, uh, zeg maar, mondjesmaat geïnjecteerd in, het, in de financiële. Uh, in het financiële systeem. En uh, net als dat oude systeem is het gewoon gebaseerd op vertrouwen. Ja. Namelijk, uh, wij hebben nu een bitcoin, die staat op mijn. Uh, die staat nergens, maar goed, ik kan op mijn app zien dat ik een bitcoin heb. Ja. En die kan, ik, uh, die kan ik uitruilen tegen. Uh, maar die bitcoin komt ergens vandaan. En dus, dus ergens is er uh, waarde gecreëerd uit niets. En dat is natuurlijk ook het, uh, het geval met. Uh, met, um, in, de, in de oude economie, om het zo maar te zeggen, ja. waar, waar uh, de virtuele koersen echt enorm hard boven de, boven de reële economie ja. kunnen uitstijgen. En dat zie je nu met de bitcoins ook. Die zijn nergens aan gebonden. Ja. En die kunnen uh, gigantische bubbels in de, in de, in de economie uh, uh, creëren. En waar we nu zitten is gewoon een hele uh, ja, angstwekkende tijd. In Permafrost heb ik dan het uh, idee van Erik Mekking, de historicus, overgenomen. Ja. Dat wij vanaf het jaar 2000 in een economische neer, neerwaartse spiraal zitten die een triple dip kent. En de, de eerste dip was uh, in 2000 zelf, de, de val van de economie. Dat werd met rentepolitiek uh, werd dat opgelost. Dus uh, door de rente naar beneden te brengen werd in feite, in feite de dip geneutraliseerd. Uh, dat was het beleid. En de tweede kwam in 2008, dat was de tweede dip. Uh, en die was al veel moeilijker, met, maar nog steeds met rentepolitiek te corrigeren, maar al veel moeilijker. We hebben nu jarenlang nulrentes gehad uh -huh. en her en der zelfs negatieve rentes. Uh, en uh, nu probeert, uh, proberen een aantal centrale banken in het westen dus heel voorzichtig uh -huh. die rentewereld omhoog te brengen. En dat gaat gewoon niet. De, de koersval van de laatste weken op de beurzen, mm -hmm. dat, is echt, dat zijn echt de tekenen voor de derde dip. Mm -hmm. uh, Tegelijkertijd gekoppeld aan het idee dat dus die, naar mijn inziens, een aantal luchtbellen in, in het laatste anderhalf jaar gecreëerd zijn. Mm -hmm. Namelijk de huizenmarkt en de crypto-munten. Uh, mm -hmm. uh, ja, en ik, ik heb dat niet eigenlijk, eigenlijk niet zien aankomen, maar mm -hmm. de, de laatste maanden. Uh, hoor ik echt ongelooflijk veel mensen dat ze ook cryptogeld hebben, mm -hmm. dat ze ook geïnvesteerd hebben. Ja. En ik denk, ja, blijkbaar is het dus toch heel groot. Ja. En nou, met dat die koersen ook omhoog schieten. Mm -hmm. En echt, uh, ja, kijk, Bitcoin komt uit het niets. Ja. He, dus die is mondjesmaat geïnjecteerd in het financiële systeem. Maar de Bitcoins uh, aan zich vertegenwoordigen nu een waarde van ja. hoeveel miljard? Heel veel. Dat moet ik me niet voor je zo. Nee, maar wel echt, echt gigantisch veel. Ja, ja. En dan zijn er nog een aantal munten die ook enorm omhoog geschoten zijn. Nou ja, in, in feite zijn, uh, zijn die, uh, uh, al die crypto munten zijn een luchtbel die letterlijk tot nul terug kunnen vallen. Mm -hmm. He, de, het zal niet helemaal terugvallen tot nul, maar de lucht in die, in die munten is zo enorm groot. Mm -hmm. Tenminste, ik snap niet waar die aan gekoppeld is. En, en, uh, en als die, als die uh, waarde wel ergens aan gekoppeld is en, en de terugval zal beperkt zijn, ja dan dan veronderstelt het toch dat, dat, er, dat, dat die, uh, die waarde die, die cryptomunten vertegenwoordigen, en uh, ja, die in feite lucht is, dat die toch verdeeld is over andere producten in de, in de economie of in andere, in andere takken. Maar dat neemt niet weg dat, er gewoon, uh, dat, dat, uh, dat die munten ervoor hebben gezorgd dat uh, de afstand tussen de virtuele waarde of de virtuele economie en de reële economie gigantisch is opgeblazen. Het is echt iets van de laatste anderhalf jaar dat de huizenmarkt in de grote steden gigantisch over de kop ging. Ja. En, uh, en, en dat de laatste maanden de rentes heel voorzichtig omhoog ja. zijn gegaan of in ieder geval aangekondigd dat ja. ze omhoog gaan. Nou, je ziet dat, dat, dat, de, dat de markten echt hysterisch reageren en dat er totaal geen controle is over de, over de koersen. En ik denk dat wat de laatste weken gebeurd is, dat dat echt, uh, ja, dat, dat echt de derde dip inluidt en... Ja, wat er daarna gebeurt, uh, uh, zo een historicus als Erik Mekking, maar ook anderen, die, die, die verwachten toch dat deze derde dip de, de, de, ja, verreweg de hardste zal zijn ja. van alle drie, ja. omdat het ook de finale dip is. Hè. Dus de, de grote economische val die, eigenlijk, die we eigenlijk steeds hebben kunnen uitstellen met rentepolitiek vanaf ja. 2000, we hebben die nooit, nooit goed uitgeziekt, is dus steeds met, met rentepolitiek geprobeerd om er, ja. om er bovenop te komen. En, uh, en, en dat, dat is bijvoorbeeld tegengesteld aan wat bijvoorbeeld uh, IJsland meemaakte toen, uh, toen ze daar uh, mm. door alle bodems uh, zakten. Mm. Zij hebben de, direct uh, op ongelooflijk uh, niveau uh, die hun dip uitgeziekt, letterlijk, uh, en, en de, uh, tegelijk maatregelen genomen om... Uh, uh, ja, om dat, weer te, om dat te voorkomen, een herhaling van dat scenario met, uh, met, met, met uh, ice uh, Hoe heet die bank ook alweer? IJssef. ja. Ja, maar die luchtbel van IJssef, die zorgde ervoor dat IJsland totaal plat ging. En, mm -hmm. uh, en, maar die hebben dus de, ja, het verlies genomen. En wij hebben dat nooit gedaan. Mm -hmm. Wij hebben altijd gedacht, ja, met uh, centrale bankpolitiek uh, mm -hmm. kunnen we dat uh, uitstellen met... Uh, uh, en, en vooral niet, uh, niet voorkomen dat er nog meer bubbels gaan ontstaan. Mm. Dat is iets heel zieks geweest, dat, dat we eigenlijk nooit hebben willen voorkomen dat er enorme luchtbellen mm. weer gaan ontstaan. En die zijn, uh, die zijn ontstaan omdat onze economie niet nooit echt is uitgeziekt. Dus we zitten eigenlijk al in een 18 jaar in een soort economische crisis... Mm en uh, zogenaamd Rutte die vertelde dat we zogenaamd al uh, dat de economie groeit en uh, maar ja, dat merken we niet in de koopkracht belastingen zijn heel hard omhoog gegaan <tus> dus ja, waar, gaat, waar zit die groei in de economie ja, hoe kijk je ook aan ook tegen het uh, ook in die zin ook tegen, want er zit natuurlijk ook een bepaalde vorm van groepsdenken zit er ook in hè? dus in een bubbel Vandaar nou we, ja. gaan, we denken eigenlijk steeds ja. meer ook als groep denken ja, we het, ja. het, het, ja. Het, hetzelfde, en dat hoopt zich ook dat hoopt zich ja, op. Ja, zolang we elkaar allemaal bij de nek ja. houden, mm -hmm. echt, en niet bewegen, mm -hmm. eh, gaat die koers niet Ja, gaat, ja, ja. Maar, maar dan ontploft om, het, het in ja, die zin. Ja, natuurlijk, ja, maar dan gaat iedereen zo plat in, in die zin ook. In hoeverre zie je ook dat groepsdenken ook weer terug ook in uh, de structuren die we op dit moment, en ook de orde, hè, om daar ook weer dan ook terug te komen, die we dan ook nu hebben, denken wij ook veel te veel, ook niet ook als en ook te weinig groep meer ook als individu. Ja, we, ja, we opereren als collectief en dus uh, op, aan de ene kant wordt de Nederlandse bevolking echt als collectief gestuurd hm. met een publieke opinie en een, uh, ja, uh, een enorme verwachtingen die het hm. systeem aan, aan ons uh, stelt. Maar tegelijkertijd, ja het is een soort van uh, latrelatie, living apart together. Uh, we zijn niet in staat tot werkelijk samenleven op menselijk niveau, maar wel op, op abstract niveau. We gaan wel hm. Als volk abstract bepalen dat. Uh, het geprint weet uh, ook hier ook of wat? Ja, wat uh, de helft plus één, die mag echt, uh, die krijgt dan echt het idee van nou wij gaan bepalen wat ja. de andere helft ook moet doen. Uh, en dat gaat, dat gaat echt heel ver. Uh, uh, en, dat, en die geest die, die is verspreid over links en rechts, mm -hmm. vind ik. Uh, dus de, iedereen die moet in één keer aan de, aan de groene energie, dat heeft. Uh, misschien nog niet eens de helft plus één, maar in ieder geval dat is dat is dan de aanname dat de helft dat bepaald heeft maar uh, andere tendensen zijn ook dat we uh, dat we gewoon democratisch gaan bepalen welke vrijheden anderen nog hebben dus uh, de, de echte vrijheden die we voor onszelf verworven hebben de vrijheid van onderwijs vrijheid van meningsuiting uh, vrijheid van godsdienst uh, dat, dat worden een soort van negatieve vrijheden. Ja. Dus, uh, je hoort bijvoorbeeld heel veel atheïsten zeggen: van ja, maar ik ga niet betalen voor bijzonder onderwijs, want dat betalen jullie zelf maar. Ja, en wat moeten christenen dan zeggen? Van ja, uh, wij gaan niet betalen voor, voor atheïstisch onderwijs, dat betalen jullie zelf maar. Nee, maar dat is algemeen onderwijs. Ja, ja, ja, ja, uh, dat, dat soort gekke dingen. Of uh, uh, dat kerken geen ambistaties meer mogen hebben. Uh, of. of ja. Maar in ieder geval wel een soort van tyrannie? Soort ja, dan ontstaat de... een soort tyrannie van de meerderheid. Ja. Ja. En dat louter als, als abstract collectief gezien. Eh, dat we echt als collectief in Nederland, eh, van, vanuit pure onmacht, we hebben nergens meer grip op, we, kunnen nergens meer, we moeten elke maand ongelooflijk veel geld afdragen. We kunnen niks bepalen voor, uh, voor onszelf in ons eigen leven. We, ja, we mogen nog naar de IKEA om een kast voor, uh, te kopen en uh, daar worden we dan mee zoet gehouden. Maar eh, dan gaan we dus wel dat soort het ressentiment wat uit die onmacht voortvloeit, gaan we dan eigenlijk inzetten eh, op collectief niveau om, eh, ja, eh, om vrijheden af te schaffen. Hè. Dus het is eigenlijk de, de onmacht die ons, eh, die ons in staat stelt om nog meer vrijheden van onszelf af te bouwen. Dus die onmacht die zal alleen maar groter worden. En dat is natuurlijk iets van iets regressiefs, echt een regressief proces waar we in zitten. En die wel groter zal zijn als, als er niks verandert. Um, en ik denk dat wanneer een, uh, bepaalde partijen dat, uh, dat inzien en echt uh, heel consequent, permanent het behoud van vrijheid voorop stellen, mm -hmm. en wat eigenlijk liberaal zou zijn, maar eigenlijk mm -hmm. verder, nog veel ja. verder gaat dan liberaal, ja, ja, ja. want het zit in, die, in het christelijke denken, zit ja. dat. Zit, zit die vrijheidsidee al mm. uh, ja dan zou er heel veel gewonnen zijn want uh, afgezien van dat een partij natuurlijk stemmen moet trekken uh, is, uh, kan een partij uh, en zeker een nieuwe partij ook uh, ook een soort missie hebben om uh, ja, het volk te verheffen, een oud-socialistisch ideaal, ideaal om het zo maar te zeggen dus een, een rol van volksverheffing spelen ja, we, eh, vroeger waren, was die rol toebedacht aan de media en, en aan, uh, uh, ook wel aan de staat. Maar er was altijd een bepaald sociaal idee van volksverheffing in. Uh, dat, nou ja, wat mijn zin is best wel edel was. En uh, ja, dat is allemaal weggevallen. Het is eigenlijk allemaal... Uh, de, de, de, uh, waar de grote instanties en instituties en media nu... nu uh, wat, wat die nu honoreren is eigenlijk de regressieve lijn in het volk. Dus de verkeerde signalen honoreren en de juiste signalen die eigenlijk juist gezond zouden zijn, onderdrukken of wegfilteren. Weg yes. uh, ja, daar zou een politieke partij die echt de zaak wil doorbreken, uh, zou, zou daar een rol in kunnen spelen. Yes. Dus uh, wel degelijk, niet alleen maar de stemmen trekken en een electoraat aan zich binden, maar datzelfde electoraat ook doordringen van het feit dat... Uh, dat um, dat we nu in een collectief proces van ressentiment zitten. Hmm. En dat het, het afkopen van dat resentiment de eigen onmacht alleen maar groter maakt. En dat je eigenlijk dus bepaalde, uh, uh, toch een bepaalde omdraaiing moet doen, uh, ook in de boodschap naar dat electoraat. Van jongens, uh, willen wij die, die onmacht bij ons, dat is het, dat is het probleem. Uh, willen, willen wij uh, uh, die onmacht niet vergroten... ...dan moeten wij het, het ressentiment niet inzetten uh, en, en, en nog meer vrijheden gaan aanvallen... ...wat de laatste decennia gebeurd is. Maar moeten we juist uh, uh, ja, de, de, de positieve lijn proberen in te zetten. Gewoon een, uh, een, uh, we moeten de, de, de gezonde elementen honoreren en de ongezondere uh, signalen moeten we uh, als zodanig ook uh, diagnosticeren... En met heel veel beleid en, en, en inleving en sympathie... Uh, uh, ja, niet kleiner maken dan het is... maar proberen, mm -hmm. zoals een echte een arts betaamt, om, om het gezond te maken. Mm -hmm. En, en uh, ja, dat, is, dat is natuurlijk gewoon... dat zou de, de, de basis moeten zijn van elke uh, arts en psychiater. Uh, maar ook van, toch wel van, van, van, een, van een partij die, uh, die nu de mogelijkheid heeft... om uh, om deze trend te doorbreken. Dus de regressieve trend, en doorbreken, het kartel doorbreken, wat Jerry ook letterlijk <laughs> ja, zegt. Ja, ja, ja. ja dat, um, dat, dat, dat moet ook. Hè? Dus, dus, maar je moet ook veel verder gaan. Vrijheden moet je dan niet gaan aanvallen, je moet ze moet ze gaan koesteren. Mm -hmm. Dat uh, leek me ook een... Uh, wat dat betreft ook een, uh, een mooie... mooie af, uh, afsluiting ook in, in die zin. Ik denk nou, Tom, we hebben ongeveer alles... hebben we al behandeld. We hebben de... We zijn van de architectuur tot en met de economie... tot en met hè, ook nog de diepere structuren van orde. Mm. Daar zijn we allemaal in... Uh, in hè, dat hebben we allemaal... allemaal besproken. Okay. Ik denk dat, dat... dat ook een hele mooie... Uh, ja, dat mensen ook nu een hele mooie lijn in de groep krijgen. Ik wil je sowieso een beetje... Ontzettend eh, bedanken ook weer voor dit, uh, voor dit interview. Jij ja, ook. Ja, uh, en, uh, en ook voor de, ja, voor de, voor de kijkers en, de, en luisteraars. Uh, ja, blijf ons vooral ook volgen. Uh, dan wel uh, hier in het platteland. Dat, dat kunnen we natuurlijk ook gewoon lekker op. Bij jou ook in, de, in de webshop natuurlijk ook uh, komen. Ook dat kan eventueel, ja. Absoluut, ja. Uh, absoluut aanraden. En uh, ja, blijf ons vooral volgen dan ofwel gewoon via debatten, via podcast of ook gewoon via het online kanaal. <truhend>